Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen, eenvoudig installeren. Gbrit.nl/slashbacks. 7. Hey vakman. Preston Palace zoekt service servicemonteurs, schilders en meer. Bouw met ons mee en ontdek jouw mogelijkheden op werkenbijprestonpalace.nl. Tech 7. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook www.secondlove.nl Bied mee op slaaieslag.nl en score de beste deals op elektronica, gadgets, gereedschappen en meer. Let op, slaaieslag.nl is niet verantwoordelijk voor alles wat er na een goede deal nog meer gewonnen wordt op het gebied van liefde en geld. Slaaie, en spoor. Tech 7. En alles blijft kleven. Ook reclamespots. Tech tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, 7. Simply works. Nee, Goedemorgen, het is precies zes uur tijd voor het 50 Dag Nieuws... en dat krijg je van Mart Gol. Goedemorgen, weer een rekenfout in de lijst van het RIVM... met de grootste vervuilers. Dat zijn de bedrijven die de meeste ammoniak en stikstof uitstoten. Daardoor zou het kunnen dat er bedrijven onterecht op die lijst staan. Eerder dit jaar is ook een rekenfout gemaakt. De minister wil dat het RIVM extern onderzoek laat doen. De Tweede Kamer wil dat het onderzoek naar ongepast gedrag... door oud-Kamervoorzitter Ariep even wordt gestopt. Er zouden fouten zijn gemaakt en daarom vinden allerlei politici... dat het niet goed is ermee door te gaan. Het bestuur van de Kamer moet nog een besluit nemen. De nieuwe directeur van NS, dat is oud-minister Kolmees... wil zelf ook op de trein gaan werken. Hij gaat de opleiding tot conducteur volgen, zei hij in de talkshow Opeen. Ik wil gewoon zien wat de mensen van de NS dagelijks meemaken... waar ze tegenaan lopen, ook om daarvan te leren... Hij begon als directeur op de dag dat NS zei, kantoormedewerkers in te zetten op de trein... om zo tekort aan personeel op te lossen. De gemeenteraad van Hoorn heeft de jongen van 14 herdacht. Die is doodgestoken bij zijn school. De raadsvergadering begon met een minuut stilte. Een jongen van 16 zit vast, onderzocht wordt waarom er precies is gestoken. De president van Brazilië, Bolsonaro, geeft niet toe dat hij de verkiezingen heeft verloren... maar legt zich er wel bij neer... Hij zal de macht overdragen aan Lula da Silva... die al eens eerder president was van Brazilië... en nipt won van Bolsonaro. En Ajax speelt verder in Europa, maar dan in de Europa League. In de laatste groepswedstrijd van de Champions League... versloeg Ajax de Schotse Rangers van Van Bronckhorst met 3-1. Je hoort trainer Ajax van Ajax. Nou, nog één keer. Je hoort Ajax-trainer Alfred Scheude. Het is nog vroeg. Ik denk dat we het team zijn wat in ontwikkeling is. We hebben heel veel goede fases in de wedstrijd. Maar ik zie ook wel vandaag nog we een paar mindere fases hebben. Die moeten eruit. Misschien zondag al, want dan staat de topper tegen PSV op het programma. Het jaar weer, de buien trekken naar het Noordenweg. Verder veel zon vandaag, minder wind en 15 graden. Meer op weer .nl. 5, als verkeer, geef vertraging en wel een snelheidscontrole. Die kom je tegen langs de A15. Word je gecontroleerd uh, richting Rotterdam. Bij Rotterdam hectometerpaal 39.9. Bij Uniek Uitzendbureau vragen we je om nu heel even aan je huidige baan te denken. Of denk je liever aan werk dat meer voor je betekent? Staar je niet blind op je huidige werk. Kijk nu op uniek.nl slash voor de baan die net zo uniek is als jij. Kijk verder. Uniek Uitzendbureau.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 Op werkzoeken.nl staan dus meer dan 200.000 200 vacatures. 5.000 bedrijven. Snap je? Werkzoeken.nl. Jij zoekt, wij vinden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Argos Tankstations. Tanken op zijn Hollands. Blijven jongens. Goedemorgen, Wiets en Klaas. Goedemorgen deze morgen. Hoi! Goedemorgen allemaal! Wij Tom, en knallen! Hey, ah, dat is gezellig. De 5-3-8-ochtend met Wiets en Klaas. Een hele goede morgen. Het is uh, vier minuten over zes op uh, de woensdagochtend. Zagemans, kom maar binnen. Zo, maar even die storm, joh. Zo. Had je dat ook... Heb je natuurlijk weer niet gezwollen. Zeker wel. Oh, gelukkig. Het waait. En dat, dan moet ik altijd langs de strand Horst en zo, hè. strand Nulden, dan heb je het open gebied. Dan voel je de wind pas echt, uh, echt komen. Oh, ja, dan, ja dat hebben we dus in Noord-Holland dus de hele tijd. Dat, ja, nee, allemaal open, open gebied. En dan ja. echt de... Het de... hele jaar ook, toch? Ja, het ja, ja. hele jaar. De, de, de pannen klepperden op het dak. Wauw. En uh, staat alles nog, of niet? even Ik was nog donker, ik ben, uh, ben hier naartoe gegaan. <laughs> mijn vrouw mag het opruimen. Je hebt een beetje een krakkemikkig huisje, dus dat maakt me altijd nou, een beetje zorgen over. Als het begint te stormen, staat ja. er maar de vraag of je wakker wordt met een dakje ja, of nee? Ja, het, is, het, is, het is een enkelsteens huis. Nou ja, geen steens bijna dus Het is gewoon, het, het waait er gewoon dwars doorheen. En mijn kinderen die slapen boven en het is alleen een houten plank en pannen zitten er. Oh, wauw. Dus uh, uh, echt, als zij het bed uitkomen is hun haar gefeund. Ja. Als het waait, <laughs> het is echt. Het, het... Eh, wel gezellig. Ik als je de regen ook op je dak hoort, is het natuurlijk ja, het meest gezellig. Als je de regen voelt, is het minder gezellig. Zeg. Maar voel je dat ook echt bij jullie? Nee, nee. Af en toe, een lekkagetje? Nou, nee? We hebben een tussenstuk. We hebben altijd wel ergens een punt waar er vaak wel een lekkagetje, klein lekkagetje is. Als de wind verkeerd staat. Oh ja, dan houdt het ook wel spannend, hè? Ja, een emmetje door huis Een beetje het duiltje. Ja. Wat heerlijk, je zou echt een real life show bij jou thuis kunnen maken, denk ik. Dat denk ik ook, ja, maar dat gaan we niet doen. Krak een krak een huisje, een relatie. Ja? Nee, dat is echt. Nee, dat probeer even wat. Dat goed. Toch? Denk ik nu appen. Ja, Ik hou van je, schat. Van je, schat. Hey, gisteravond gefeliciteerd toch. Ja, als dat e doen we één keer nu. Hoor. Ik ga niet de hele ochtend weer doen. Oh. Hartstikke leuk dat, je, hey. dat er gewonnen is. En, ik, vind ook, ik vind het ook prima. Ik bedoel, ja, ja, ja goed. Nou, Allemaal. hartstikke mooi. Europa ja. League. Ja. Europa ja. League, ja, dat doet het niet echt doen natuurlijk, hè. Hey. Tot je een ronde verder komt. Ja, dat is Kijk eens, Ajax, wauw. Natuurlijk, dat wel. Ja, ja. Um, in het noorden nog buien. En wat wind dus. Verder droog, het wordt zo'n 15 graden.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 Saturday night, but you ain't keep my tears a-blow. And these bright lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance, I'm not the beat, no. Unless it's with you like I the dance, I wanna dance, I dance, I I lose my mind, four in the morning I'm on fire with you I'm running too You got a diamond heart You work hard enough to compares When I'm in your arms, don't go Cause I'll never know Uh-oh. Hey. Don't need drama I just need one word to get to you So tell me now, do you want it? Cause these dancing beats don't cry to the Unless it's with you. <laughs> Unless it's with you, oh. Unless it's with you, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, 538 uh. uh. We zijn op Radio 538 en Ready for More. Heb je van de uh, Hanna nog uh, Hey Wietz en Klaas? Goedemorgen. Willen jullie even een gezellig plaatje draaien onderweg naar Schiphol? En over een aantal uur vertrekken we naar New York, waar Manlief zondag de marathon rent. Fijne uitzending Liefse Hanneke. Oh, dat is toch vet, hè? De Marathon marathon van New York. Zou ik ter... Ja, ik, ga... ja, ik kijk bij u aan om een mondje te smeden met ja. mij. Ik denk alleen maar, je hebt daar heerlijke eten eentjes je kan, Nou, uh... dan kunnen we er toch samen naartoe, dan nemen we de studio mee. Ja. gaan we toch met een groep zo. luisteraars, gaan we daar de Marathon van New York lopen. Nou, lopen, kijken. Wij komen jou aanmoedigen. Ja, ja. Hey. nou, ik zou echt fantastisch vinden, jongen, om daar naartoe te gaan. naar ja, de... Central Park. Ja, precies, want dat Prachtig. zijn van die plekken waar je ooit nog een keer wil hardlopen in zo'n marathonomgeving. Ja, dat, dat vind, ik echt, vind ik echt heel tof. Nou, hierbij afgesproken, ja. Volgend jaar. Oh ja, ik... dan moeten we naar vertrekken of ja. wil je hem niet zondag doen dan? Nee, laten we oh. dat niet doen. Nee, laten we volgend jaar kiezen. Nee, als boek wel heel erg aan de, aan de bak wat trainen. Het is uh, woensdag 2 november. Wat staat ons vandaag te wachten, Bart? Vandaag is de supersnel rechtszaak tegen de twee klimaatactivisten die zijn opgepakt in het Mauritshuis in Den Haag. Een van die activisten lijmde zich met zijn hoofd vast aan het schilderij Meisje met de Parel. De ander die filmde het. Nou, die actie zorgde natuurlijk voor nogal wat commotie in het museum. Oh, hey. Ja, shut up, zegt een van de bezoeksters. Uh, er zat dus glas voor het werk. Het is dan ook niet kapot. De lijst heeft wel schade. Er was nog een derde verdachte die zijn hand tegen dat achterpaneel plakte bij dat uh, schilderij. Een soepgoed over die vastgeplakte activist. Die wil geen supersnelrecht, recht. Dus hij heeft iets minder snel recht. Hij staat vrijdag voor. Een <laughs> <echter. laughs> beetje snel recht is dat. Ja, Ik vind het zo ingewikkeld. Dit denk ik. Waarom moet die kunst nou? Maar goed, dat proberen ze ook zelf steeds uit. Ze krijgen wel natuurlijk de pers. Hè? Wij, hebben het, wij hebben het er nu ik ook weer zou... over. Het, het, het grap is ook wel, um, als dat schilderij er nu niet meer zo hangen... of ze hadden meegenomen, had ik het ook niet gemist, moet ik zeggen. Hoor. Nee, het meisje met de parel. Nee hoor. Het is maar, niet de dat meisje, ik, de... maar een meisje met de parel is wel echt een yeah. wereld. Ja, dat is goed. Maar het is ja. niet dat ik het mis. Het is niet dat ik dan op de eerste de avond wakker liggen ben... en denk ik, nou, dat meisje van de parel hangt daar ook niet meer. Dat is, sorry, maar dat uh, is cultureel erfgoed. Ja, ja, het maar is maar is zullen wij leuk. snel even doorgaan? Ja, nou ja, laat hem maar lekker naar die wat je weer hoort. Voor veel mensen die iemand zijn verloren afgelopen jaren... is dit een belangrijke dag. Het is namelijk aller zielen. Veel mensen gaan naar het graf van hun geliefde... zetten daar bloemen neer, branden een kaarsje. Het is iets katholieks, maar ook steeds meer niet-gelovigen doen eraan mee... In Mexico vieren ze de dag van de doden vandaag, Dia de los Muertos, met parades, met maskers, versieringen en offers. Ja, dat is, dat, heb ik, dat is gigantisch groot, is dat, uh, dat, dat ja. feest. Ik heb wel eens beelden van gezien. Je ik heb het door de, de, de nieuwe Disney-film. Ja, precies, is ik heb overgemaakt. Ja, ook ja. Ook. Ja, ja, precies, ja. Fantastisch. Ja. Een leuke film is dat, ja. Ja. Ja. En ook de openingsscène van Spectre van James Bond speelt zich af in, uh, in Mexico-stad oh, ja. op de dag van Dia de los ja, ja. Muertos. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat is de laatste dag van het staatsbezoek aan Griekenland, vandaag gaan de koning koningin naar Thessaloniki, ze gaan wandelen langs een kerk en fietsen naar een toren. En later vandaag kunnen journalisten vragen stellen. Oh. Bij het vorige staatsbezoek, een paar weken geleden aan Zweden, waren de koning en koningin natuurlijk nog heel openhartig over hun bedreigde dochter Amalia. De vraag is of ze daar nu een update over gaan geven. Wat hebben ze daar toen over gezegd eigenlijk? Heb dat helemaal gemist? Dat ze dat heel erg raakte, ja, hoe precies. het nu met Amalia gaat. En dat ze eigenlijk alleen maar naar de universiteit toe kan. Dat ze heel trots zijn op haar, maar dat het, ja, natuurlijk het gezin enorm bezig Want dat is. Nog steeds, dat is nog steeds gaande dus. Ja, dat is dus de vraag. Ze, ze woont thuis. Ja. Maar misschien ja. is daar wel weer een update over. Ja. Ja. Nou, dat gaan we dus vanmiddag horen. Ja. Uh, de vijfde ochtend, Wietse en Klaas hier straks ook voor jouw kans op 10.000 euro. Hè. In code is cash zijn we op zoek naar uh, vijf cijfers die op de juiste plek gezet moeten worden. En daar waren de gisteren in één keer twee goed. Ja, zo hard kan dat gaan. 538.nl slash ochtend, meld je, je aan. En dat betekent jouw kans op 10.000 euro. Stromae hoor je nu. Allora Dans bij 538. Allora. Allora. Allora. Allora. Allora. Allora. Allora. Allora.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 Alors on chante Alors on chante chante, on chante dan dan chante, dan dan dan dan dan dan Vijf 538 538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 said and got me off the ground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 18 plus, speel bewust. debanensite.nl, vacatures van werkgevers. debanensite.nl Staan Gaston en Dylan, deze week voor jouw deur... Wel het verandert alles.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 50 van weer van weer.nl. In het noorden van het land zijn er nog buien. Verder wordt het vandaag droog, flink wat zon en 15 graden. Eén vertraging, wel flinke op de A4. Richting Amsterdam tussen Den Hoorn en Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. En dat zorgt daarvoor 50 minuten vertraging al. Zeven kilometer file. Snelheidscontroles zijn er niet gezien. Het is precies half zeven tijd voor het nieuws. En dat krijg je natuurlijk van Mart Gol. Goedemorgen. Opnieuw staan meerdere boerenbedrijven op een lijst van grote vervuilers... terwijl ze daar niet op horen. En dat komt door een nieuwe rekenfout bij het RIVM... En die lijst is een soort van basis voor het stikstofbeleid. De nieuwe directeur van NS gaat zelf ook de trein in, als conducteur. Hij zei in de talkshow Opeen dat hij wil weten hoe het werk op de trein is... en hij wil graag reizigers spreken. En het aantal elektrische auto's in ons land stijgt rap. Het zijn er nu ruim 300.000. De helft meer dan een jaar geleden, schrijft de Volkskrant... de meeste stekkerauto's heeft Almere. Dan Johan Derksen. Hij is gehoord op het politiebureau na de aangifte die forumleider Baudet tegen hem deed... Het heeft allemaal te maken met de opmerking van Derkse in een uh, uitzending. Hij zei dat Baudet moest worden geliquideerd. Hij bedoelde elimineren en dat ze Baudet uit de kamer moesten schoppen. Maar goed, hij moest dus op het bureau komen en zo ging dat. Dat je met een agent in zo'n cel komt. en dan worden je vingerafdrukken genomen. Wat? en dan wordt er zo'n boevenfoto moeten gemaakt worden. die zijn verplicht voor de officier van justitie. een officieel verhoor te doen. En hij noemde de agenten wel bijzonder aardige mensen: van is is boevenfoto's. Nou, hij zit in ik denk boevenfoto maar Misschien wilde die agent gewoon even met hem op de foto. Oh. <laughs> Trek je pyjama eens aan. Ja, ja. Hier heb ik nog zo'n kogel. Zo'n is zo'n bowlingbal met een ketting ja, aan je heel voet. Heel is oude wets, hè? Ja. ja, het zou gezellig geweest zijn, joh, ja. derks de op het politiebureau. Ja. Ja. Ja. En dan haken Haken is helemaal hip. Heel veel jongeren doen het. Op een beurs in Utrecht was het ontzettend druk met jonge mensen, schrijft het AD. Het schijnt super verslavend te zijn. Jongeren leren hetzelfde, boeken te lezen of filmpjes te kijken. En ze vinden het mooi dat je een bolletje wol kunt omtelveren tot een eigen creatie. En het is ook nog duurzamer, dat is voor die generatie ook belangrijk. Oh, hip. Ik weet alleen, weet jij misschien de antwoord ook niet op... Uh, maar wat is het verschil tussen haken en breien? Is dus daarom een vraag? Nou, ja, dus ik ben... haken, ik weet het maar van Oh, jij weet dat, Klaas. Nou, kijk, kijk breien is, is met twee van die penners uh, ja. gewoon een soort naalden. Eigenlijk en wel. En haken ja. heeft een haakje. Dus je haakt... Je haakt een het. Het, het doorheen. Oh ja, met hetzelfde ja, effect toch? Maar Met een kleiner dingetje. Een kleinere draad, denk kleinere ik ook. Kleinere draad. En zat ja. een, mijn oma vroeger zat met zo'n haakdingetje. En breien. En als een bepaalde steek. Ik heb wel eens oh. meegedaan met mijn oma. Ik kon er geen reet van natuurlijk. Laat je ja. weer een steek vallen. Ja, ga vaak een steekje vallen inderdaad. Ja. Ja, ja. ja, mooi. Haken dus, dat moeten we gaan doen. Ja. wel rust nou, denk ik. Ik ga nu vissen, moet ik zeggen. Maar. Ja, maar ik denk dat dat een beetje in dezelfde lijn is. Ja. Kijk, als je vissen een sport mag noemen, mag je haken ook een sport noemen. Oh, dan kom je... Oh. Hier ben je toch versloten. Ja, de soorten. steken We lopen te lopen. Van Klaas. De steken van Klaas. Even een kleine vraag aan jou, Mart. Zou je bij Klaas uh, langs thuis gaan? Als je uitgenodigd wordt voor een, een drankje of zo. Of, uh... Als de dieren dan apart gezet kunnen worden aan een lijn... <laughs> ja. zou ik het heel leuk vinden. Want hij woont wel mooi buitenaf. Ja, ja. en hij bij jou? Als, uh, mag Klaas bij ja, jou? Van auto's? harte welkom. Wel de schoenen uit. <laughs> en zou je Gaan, Klaas, ook. Het... Ja, tuurlijk. Het zou ik nee, ja, ja, ik, ik, ik... ik woon in Arnhem, is een mooie stad. Ja, nou dat komt eruit. Stad... uit. Want ja, de Herman echt. die had een, uh, een heel goed idee. Maar je moet moeten streken van Klaas niet een keer over Arnhem gaan. De stad van Mart. De stad van Mart inderdaad, ja. Over ik ben Arnhem. heel benieuwd wat jij allemaal te weten bent gekomen. Hebben Arnhem. ze daar een eigen taal dan? Eh, uh, de Arnhems, hè? Arnhems. Arnhems. Arnhems. Je hebt 10 minuten om de quiz voor te bereiden. Oh. Arnhem, het is een oh, idee van oh. Herman. Heel veel succes. En dan hebben we over 10 minuten een quiz over uh, Arnhem. Wil je meespelen, heb dan even Arnhem via de app van 58. Je mag er natuurlijk niet vandaan komen, hè, want dat zou wel heel makkelijk zijn. En dan speel je straks mee met de streken van Klaas. Jouw hits hoor je op 538. it. Purple Disco Machine. Jouw Hits Klaas hier. Klaas die strijkt uh, iedere week neer in een streek en dan krijg je een quiz over die streek. Zo spijt je je kennis ook een beetje bij over de verschillende streken in Nederland. Ja. Je hoeft niet eens de kandidaten zijn op de radio om je kennis bij te spijken, want je leert iedere week wel weer wat. Ja, in, vandaag Arnhem. Arnhem. Uh, de stad van Mart. Uh, Wordt daar een beetje woont? met een R gepraat ook af en toe. Mart of niet? In bepaalde wijken. De, goede wijken. de goede ja, wijken. Wel. Oh, dan kunnen ik het eigenlijk ja. zo kunnen meer. Zo ja. kunnen doen eigenlijk. Maar je hebt ook wat platter wat volks. Oh ja, leuk. mix. Okay. We spelen met Robin uit Hengelo. Robin, goedemorgen. Klaas. Je werkt als chauffeur? Ja, ja ik ben onderweg. Want ik wil het te Kom je wel eens in Arnhem? Ik ben al uh, heel vaak in Arnhem geweest. Oh. Ja, nou, wie weet hoe te denk te je Mag Mak je dan, dat, denk ik? Ja, ga je vanuit? uit. Ja, ik ben het niet. <laughs> ja, ja, met, die klaas, met, die, met die quiz van klaas weet je het eigenlijk nooit. Het is een rare taaltje. Ja, het is een raar taaltje. Ja. Ja. Het ge, ik, ik, het, ook Lastig vond ik het. Lastig? Ja, lastig. Dit is wel een hè? Ja, we gaan het gewoon even proberen. Arnhem, ofwel ergnems. Ergnums. Is dat een beetje de ergnums? Ah, ja. Agnum. uh, je hebt bijvoorbeeld nee. de ergnumste meisjes. De ergnumste meisjes. Ja. Uh, nee. Is het A, mag je daar zomaar in bijten? B, zijn ze gewoon te koop? Of C zijn ze lekker knapperig? De ergnemste meisjes. De ergnumste meisjes. Lekker knapperig. en wat was Mag je daar zomaar in bijten? Mag ik doen. Ja, ik ga maar bezig. Ik zal eerst maar mee. mee. Weet je wat het mooie is? Ze waren alle drie goed. Nou ja, dus je, wat een deze kreeg ook een cadeau. Het zijn <laughs> namelijk <laughs> het zijn namelijk koekjes hè, ja, maar. ze zijn lekker. Echt? Zal ik ze meenemen? Ja, koekje? doe maar even. Wat oh, ja. is, is, is, het blaas, is op, of, we wat moeten wat is denken? Het, het is een klein beetje ja, hoe kun je dat nou omschrijven? Een beetje met kandijden op en zo. Oh ja. Oh, ja. Nou, lekker. Go gewoon een muskietje, dus Robin, zoals je het hoort. Dat oh. is trots op de oh, okay. ja. Nou, in Arnhem heb je ook de, de dakhaas. De dakhaas. Wat is de een dakhaas? Ja, een dakhaas. Wat is dat nou? Is het een kat? Eh, een kat die over het dak loopt. Nee, moet je, ja, je kijken. Een dakhaas. Of is het een duif? Een duif, alle duiven noemen ja, oh, ze ja. dakhaas. Of een schoorsteenveger. Een schoorsteenveger. Hé, hey, kijk daar een dakhaas. Ja, ik nou, denk, ik denk A. Jij denkt A? Dat is alweer goed. Nou, lekker bezig, Robin. Een nu kat. heb ik iets geleerd. Ik had er, ik er, al al er, nee. ik had er nog nooit van gehoord. Een dakhaas. Ik heb een dorpje in Arnhem, trouwens. Een uh, Arnhem-Zwolle-afslag. Dus, uh, oh, dat het kijk niet zo mooi. Dat komt goed uit. Ja, dat ja, is mooi. Ja, wat was het dan nou? Het is en, uh, een kat. Een kat. Ja. Een kat. Dit noemen ze kat. een dakhaas. het ja, kunnen. Alleen mogen we geen spraakje vissen in één dakhaas. Zo ja, ja, En wat voor taal praat jij eigenlijk? Ik kom maar gewoon uit het oosten. Uit het oosten? Uit het oosten dat, dat vind ik altijd zo mooi. Taal van wietse. We gaan bij, we met de laatste vraag. Een een een warme leuning. Een leuning. Wat? Een, een, een warme leuning. Wat is dat? Is een mantelzorger? Iemand die voor je zorgt? Ah, dat is mijn warme leuning. Leuning, leuning, ja dat is ook. Mooi, ja precies, ja. Of is het een is het een Hema worst? Als je bij de Hema ziet je zo uh, zie je zo'n zo zo worst. Is het een warme leuning? Een warme ja. Of is het de uitlaat van een dat O, gewoon oud. We gaan weg met leuning! En kat oh, oh, ik denk Ja, het zou ook C kunnen zijn, dus ik ga dan ook maar voor met C. Voor C? Hij gaat met C. Voor de uitdaging van de blok, weg met leuning! Nee, oh ja, maar, zo noemen raad. zij de worst bij de Hema. Is dat Echt zo? Niet? Een oh. weg met leuning! Nou, zo noem ik die niet hoor. Ja, nee, ah? dat is gewoon warme uh, worst. Een warme worst inderdaad. Een warme leuning. Zo, wat grappig zeg. Je hebt een eva op, nu heb twee goed. Dan val je gewoon lekker in de prijs hoor. Ah, like Gefeliciteerd uh. Robin, we gaan de leuke prijs naar je opsturen. Maak er een ja. mooie woensdag van vandaag. Gaan ja, we doen. Okay. We gaan. 5 3 hier met muziek van Rosalyn. Dit is Snap. I can't turn my head off. And I Turns They said just snap your fingers. As if it was really that For me to get over you, I just need time. Snapping one.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 op Radio 538 en more hoorde je in de 538-ochtend. Uh, 23 mei 2023 wordt nu al een bijzondere dag, want dat is namelijk de dag dat de laatste uitzending gaat plaatsvinden van koffietijd. Ja, het gaat stoppen. gisteren ja. natuurlijk grotere natuurlijk nieuws. Dat heb je waarschijnlijk wel meegekregen. Als je koffietijd zegt, dan zeg je ook Loretta schrijver natuurlijk. Tuurlijk, ja. En als je Loretta zegt, dan zeg je ook de lach van Loretta. Want een sfeervollere, uh, uh, nou ja, aanstekelijkere lach kun je eigenlijk niet vinden. Iedereen wil gewoon dat, dat het je tante is. <lacht> Ja, en om toch even stil te staan bij het moment dat, uh, dat koffietijd dus uh, gaat stoppen, spelen wij straks De Lach van Loretta. Dan hoor je een lach. Krijg je een ABC-optie en moet je raden waar de lach bij hoort. Dus wil je meespelen met De Lach van Loretta, lach dan even via een audio-appje via de app van 538. Oh.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 Open Universiteit. Deze maand heel veel Linda over het wel en wee op tv. Met Linda de Mol en Waldemar Dorenstra, maar ook Elise Schaap, Jeroen Pauw en Eva Jinek in verrassende mode en interviews. Verder Monique de Bovrie over haar nieuwe liefde en zes vrouwen met HIV. Dit en natuurlijk nog veel meer. Nu in de nieuwe editie van Linda. Ga naar de winkel of bestel op linda.nl en krijg hem gratis thuis thuisbezorgd.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 En dat is goed. Ja, het antwoord is Simpel. Want Simpel heeft nu 8 gig plus 4 gig gratis voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Het is winter, het is winterpie. Juich nog topper met de hoofdspensen van supporters. Spaar hem nu bij Jumbo. Voor maar 10 zegels en 5,99 is hij van jou. En nu één extra juich bij onze actietoppers. Zoals Lees en Dorito Chips. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online.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 Een hele goede morgen, het is precies 7 uur. Tijd voor het 50 nieuws en dat krijg je van Martijn. Goedemorgen, opnieuw hebben meerdere boerenbedrijven het label grote vervuiler gekregen. En dat komt door weer een rekenfout bij het RIVM. En daardoor klopt de lijst met grootste uitstoters niet. Die lijst vormt min of meer de basis voor het stikstofbeleid. Het aantal volledig elektrische auto's in ons land... is in een jaar tijd bijna verdubbeld, schrijft de Volkskrant. Er zijn er nu meer dan 300.000. Almere heeft de meeste elektrische auto's. Komt ook omdat daar grote lease-kantoren zitten. De IS-vrouwen die ons land heeft opgehaald uit Syrië... zitten nu in de gevangenis in Zwolle. Ons land moest de vrouwen van de rechter naar hier halen... omdat er anders geen proces tegen ze gevoerd kan worden. De kinderen van de vrouwen zijn ook terug en zij gaan naar instellingen. Noord-Korea heeft meer dan tien raketten afgevuurd, zegt Zuid-Korea. En dat land heeft weer een paar raketten richting het noorden afgevuurd. Het is al weken onrustig tussen beide landen... en de spanning loopt nu nog verder op. Ajax-trainer Alfred Schreuder is tevreden... over de Champions League-wedstrijd tegen de Schotse Rangers. Ajax won met 3-1. Wel is er nog het een en ander te verbeteren, zegt Schreuder. Dan zijn we af en toe te slordig aan de bal, vind ik. Dan lijkt het dat het net iets te makkelijk gaat. Dan lijken we toch een paar keer te slordig balverlies, vind ik. Dat moet eruit. De winst was niet genoeg om Champions League te blijven spelen... en dus gaat Ajax verder in de Europa League. En een opmerkelijke stap van het Rijksmuseum... het werk Meisje met de Fluit... is straks te zien in een tentoonstelling over de schilder Vermeer. Volgens onderzoekers heeft hij het alleen niet gemaakt. Toch denkt het museum van wel, schrijft het parool... en dus is het volgend jaar te zien bij de Vermeer-expositie. Het 50 weer. Buien trekken weg naar het noorden. Verder vandaag veel zon, minder wind en 15 graden. Meer op Uiteraard verkeer op de A2 een vertraging richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de Empelbrug. Een auto met pech zorgt daarvoor een uh, kwartier. A4 richting Den Haag. Uh, tussen Delft en Den Haag Zuid. 10 minuten door een auto met pech. A15 richting Ridderkerk tussen Gorkum en Ardisveld Griesendam. Een kwartier vertraging. En op de A27 richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Een kwartier, vijf kilometer file. Strijdcontroles langs de A2 richting Den Bosch 158.2. En langs de A65, de hoogte van de Vughten, wordt je gecontroleerd bij hectometerpaal 2.1. We spelen straks de lach van Loretta. Koffietijd gaat stoppen. Dus aan de hand van een aantal lachjes van Loretta moet je raden waarom ze lacht. En aanmelden kun je doen via de app van 53.8 met een audioberichtje. En dan moet je even in lachen. Dan komen verschillende berichtjes binnen, zoals deze. Even luisteren. Hé, hey, Piet, we kunnen meedoen met een spelletje van Lorraine Schever. Nou, daar zit ik nou niet echt op te wachten. <laughs> oh, en deze lach? Zo! <tie> <tie> wel een hele lach, hè? Ja, mocht je nog mee willen spelen, even dan even een audioberichtje via de F538. Met daarin jouw lach.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 Niet alleen als je zorg nodig hebt, maar ook om gezond te blijven. Als jij weet wat je belangrijk vindt, kunnen wij je verder brengen. Hoe we dat doen? Kijk op cz.nl slash verder. CZ. Zorg die verder gaat. Gebruik je data goed, het is niet te laat. Spread love in plaats van online haat. Dus spread en maak je ja. Verspreid die positiviteit met unlimited data van Tele2. voor maar 25 euro per maand. Check tele2.nl. Een hele goede morgen. Straks om kwart voor acht. De nieuwe ronde code is cashen jouw kans op 10.000 euro. Meld je aan via 538.nl slash ochtend. And look up at you When the morning comes, I watch ik rise het is Ik kan Ik kan het niet zien. Yeah no I'm made you i'm crazy made of each other En yes My Universe hoor je op radio 538. Het is uh, 7 minuten over 7. Goedemorgen. De 538-ochtend, wie zei Klaas hier? Ja, koffietijd. Vast te kijken, jij ja, dat niet? Ja, we een aantal keren. Uh... De gast geweest. Zou er een BN'e zijn die daar nooit te gast is geweest? Volgens mij. Is het. Uh, nee, dat kan wel op een gegeven moment. Het is ook altijd leuk om te komen. Het is gezellig. Ja, dat is het ook inderdaad. Ja, ja. ja kijkcijfers lopen terug. En daarom zijn de hoofdsponsoren van het programma Postcode Loterij, Vriendenloterij genoodzaakt de stekker eruit te trekken. Het is wel een duur programma, natuurlijk. Hè? Iedere dag weer tien uur en dan ging ja. het live natuurlijk. En, uh... Een hele studio in dat gebouw, uh, in hun eigen gebouw, ja, ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment uh, te duur wordt. Ja. Dat kan ook als er als zo weinig mensen kijken. Frank belde gisteren al even met president Loretta zij weet het ontzettend jammer te vinden dat het stopt natuurlijk. Prima vind ik het niet. Maar ik ben niet boos. Ik ben verdrietig om een instituut dat verdwijnt. Met, met alle kennis, met, met alle liefde voor het, voor het maken van een programma. Maar ik snap het allemaal wel in deze veranderende tijden. In een veranderend medialandschap. Het, niks is blijvend. Alles verandert. Ach, Loretta, ik hoop ja. dat we haar wel terug gaan zien op televisie. Ja. Hè? Want ze, ze is net terug natuurlijk. Ja. Maar uh, ze doet het ook fantastisch natuurlijk. En als er iemand sfeer brengt met alleen al stemgeluid... dan is het, is het Loretta natuurlijk. Lijkt me.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 Ja, is het A. De koffie valt om. He, dat kan, bij koffietijd dat kan altijd de koffie om, uh, omvallen. Of ze, B. Ze schiet in de lach om een opmerking van zichzelf. Dat kan ook. Heerlijk. Of C... Haar eerste reactie toen ze hoorden dat het programma stopte. Ik ga voorbij. Jij gaat voorbij. Laten we even luisteren. Zoals een partner dat in je leven ook is. Dat is niet het gat die je moet opvullen. <lacht> Als het goed is. <lacht> nou, inderdaad, inderdaad. Ze kregen tijdens de uitzending van koffietijd Tijd... even heel warm van haar eigen verspreking... tijdens een interview over een nieuwe documentaire over huisdieren. En het is niet een gat wat je moet opvullen, zegt ze daarover. Uh, klaar voor de volgende? Ja. komt hij aan. <laughs> Ik moet meteen ook lachen. En het, maakt, het maakt ook niet uit wat er gebeurt. Uh, de ABC-opties bij dit fragment. Uh, even kijken. Omdat ze de eerste naam van haar hond heel grappig vond. B. Ze vertelt hier over de eerste nacht met Jeroen Pauw. Heeft ze een relatie mee gehad? Ja, dat vertelde jij. Dat wist Nou, ja, Heeft zij een relatie met Jeroen ja. Pauw gehad? Heel wel. Wist jij dat, Roel? Nee, ja, we moeten van weten. Nee, ja. nee. Ja, ja. Misschien weet jij dat toevallig, nee. ja. En of ze hoorden dat Wietse en Klaas de ochtendshow op 5 Dracht gingen presenteren. <lacht> oh. Dat Weet je dat? Ik niet. Wat denk je, Roel? Ik zou vooral. Jij gaat voor antwoord A. Laten we even luisteren. Dan wordt het klaartje klaar. Kom.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 Dit was bij uh, Frank in de 538-middag. Uh, luister even ja. goed. Waarom lacht Loretta hier? <lacht> ja, het is A. Uh, <laughs> ze hoorden de woordgrappen van zuster Maaike. Heet je dat, zuster Maaike, Roel? Nee. Nee, nou hou. is hartstikke leuk, hartstikke nee, maar... leuk, ja. <laughs> uh, B. Ze ontdekte dat ze geen liefde voor radio heeft. Oh. Of C. Frank vertelde dat Wietse zijn grote radiovoorbeeld is. <laughs> Jij gaat voor B. Laten we even luisteren. Radio is wel mijn grote liefde. Nou, grote liefde is ook wel extreem. Je hebt alles goed, Ja, je hebt alles goed, maar Roel, hartstikke goed gespeeld. Toch om een beetje een eerbetoon aan koffietijd te geven hier ook in de 50. Vreemd een kop koffie van ons. een kopje koffie van Roel, fijne woensdag vandaag, hè? Ja, dankjewel. Vijf uur de ochtend, Wiets en hier, benu van Buren. me ja. Now. i'm gonna leave 'cause history repeats we've seen it around the world but all that we're told is is so get old we'll cheat and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 En uh, middag betalen wij tankbonnen van uh, jou. Maar één ding wat je wel even moet doen is uh, precies 53,80 euro tanken. Als je dat doet, stuur je, je bonnetje in. Krijg je een maand gratis tanken? Zo simpel kan het zijn. Heerlijk Ik zei. Oh. <laughs> wij hebben Stephanie vandaag aan de telefoon. Heeft haar bonnen ingestuurd via 538.nl/slash actie. Stephanie, goeiemorgen. Goeiemorgen, meneer Klaas? Even een kijkje krijgen in wat voor bestuurder jij bent. Eten tijdens het rijden, doe je dat of niet? Ja, ja, af en toe wel. <laughs> een croissantje eten oh, tijdens de rijden dat is altijd slim. Ja. Verschrikkelijk altijd. <laughs> uh, meezingen in de auto of helemaal stil? Ja, meezingen. Kijk, meezingen. Oh, okay. uh, paniek je achter het stuur of ben je eigenlijk net wat te relaxed? Nee, ik ben wel heel relaxed. Oh, je bent dat wel heel relaxed. Oké, okay. en hoe ja, zit, hoe zit het qua accessoires in je auto? Heb je van die dobbelstenen om je achteruitkijkspiegel hangen? Of een kersbompie? Een Nee, nee, nee, gewoon uh, vrij rustig. Vrij rustig. Jij hebt getankt ergens in Barneveld? Ja, klopt. 53,80 euro precies? Ja, precies. Kijk ja. eens even aan. Uh, dan hebben wij heel goed nieuws voor jou, uh, Stephanie. Ja. Jij wint een maand lang gratis tanken bij Argos Tankstations. Jee! Nou, superleuk. Ja, ja. Gefeliciteerd. Heel, heel tof. Dank jullie wel. Woehoe. Dat was mijn enthousiaste Steven, die maakt er een mooie woensdag van vandaag. Hoi. Ja, doe ik ook. Jullie ook. Fijn uitzending, jongen. De 50 Gels <laughs> Fevers van deze week staat op naam van Cloud. Heet La da. -da hoor je nu bij 58. Dit zijn mijn laatste woorden. Dat zijn mijn mo. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt zo. met mij als bij de deur. Zal weer briser monkeur. Oui, mon cœur. Hey. Is dit de laatste ronde? Is dit laat van de Ik ben mezelf niet meer. On être ensemble voor toujours. Teken mij nu, vraag mij door. Ik hou je na, maar nog en nog en nog. Wat doe, nooit genoeg. Als dus zijn wij klaar, is het doel. Als je moet gaan, ga dan me.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 sorte l'aud no mardans ce taux de son En décarontero et après m'avoir dansé tu voulais retourner que voulais quoi c'était ton choix mais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 Cloud op Radio 538, de favoriet van deze week. Klaas, wat vind je ervan? Ik vind het, ja. Het is een beetje stromaai achtig Het is een beetje stromaai achtig inderdaad. Daar hou ik wel heel erg van. ik vind het fantastisch. Bij de een moet hij een beetje vallen, de andere is meteen helemaal fan. Mart, wat vind jij, dat je het hoort? Het begint te komen. Het begint te komen. Ja. Kijk eens even. Het is altijd even nodig, maar ik vind het eigenlijk een heel lekker liedje. Ja, het is een liedje. Het is dan ook een deel Nederlandstalige gezongen, natuurlijk. Maar het heeft internationale allure, inderdaad, als je de productie van het liedje ook hoort. Net zoals de volgende. Dat is ook een internationale productie. Katy Perry bij 538 was never 10.000 euro. Nou, gisteren al meerdere appjes binnen via de app van 50 dat je glazen bol stuk is. Ik weet niet of je daarna laat laten kijken. Van, gisteren weer ergens nog bij de glazen bollenwinkel. Ja, die is, al glazenbol. De glazenbol is de glazen bol is ja, de, ik, ik, omgedoopt. Maar hij, ik weet het voor vandaag. Ik, ik zie het best wel een helder beeld voor mij. Ja, eigenlijk. je hebt best wel een helder Ja, ja, ja. We spelen straks Code is Cash. Het is de bedoeling dat je vijf cijfers op de juiste plek zet. En dan uh, krijg je 10.000 euro. Als grote verrassing gingen we gisteren één keer van 0 naar 2. Goed door uh, Marianne. Ja, wat wordt het vandaag, de woensdag? Ja, het is heel gek, want ik zie het heel duidelijk. We gaan eentje terug, we, we gaan ga... naar één. We gaan naar één goed, oké. Ja, okay. heel jammer. Maar ja. Um, wil je meespelen? Meld je even via 538.nl zo'n ochtend Jouw kans op 10.000 euro. Ja, en ja. als de voorspelling van Klaas klopt, heb je er straks één goed. Ja. Maar dat weet jij beter dan wij. Oeh, we spreken je hopelijk zo, kwart voor acht. Veel voordeel dat kan tijdens de Van Mossel Pact uitweken met hoge kortingen en super private lease tarieven op al onze merken. Bekijk alle acties op van van Mossel voor mobiliteit voor iedereen. De superdeals van T-Mobile zijn super limited omdat ze super goed zijn, dus wees er snel bij, want ze zijn ook supersnel weer weg. Zo is de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 En ja, dat voordeel merk je in je portemonnee. Pickwick lekker fris of 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En milder kaas, stukken of plakken, 1 plus 1 voor niks. Dus kom nu inslaan bij plus. Pensioen Driedaagse! Een nieuwe baan? Trouwen? Een kind krijgen? Wat je ook meemaakt? Check nu heel eenvoudig op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioen Driedaagse.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 Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. Goedemorgen. Vijftig afweer van weer.nl. In het noorden van het land zijn nog buien. Verder wordt het droog vandaag. Flink wat zon en het wordt 15 graden. Vijftig afweer. Vertraging op de A2 richting Utrecht tussen Veghel en de Empelbrug, Daar 40 minuten door een auto met pech. A2 richting het Empel, tussen Sint-Michels-Gestel en Empel... een half uur vertraging. Op de A20 richting Hoek Holland tussen Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel... een half uur. A28 richting Zwolle, tussen Staphorst en Omme een kwartier vertraging. A59 richting Zonshil, tussen Den Bos en Vlijmen... een kwartier door een auto met weg. En op de A59 richting Zonzeel tussen Rosmalen en Empel 25 minuten. Eens tijdens controle, die kom je tegen langs de A65... ter hoogte van Vught. In beide richtingen staan ze laten controleren bij hectometerpaal 2.1. Twee minuten over, half acht, tijd voor het 5.30 nieuws. En dat krijg je van Mart Grol. Goedemorgen, de stikstofminister baalt dat het RIVM opnieuw een rekenfout heeft gemaakt... in de lijst van grootste uitstoters. Daar blijken, net als eerder dit jaar, weer boerenbedrijven op te staan die er niet op horen. Steeds meer auto's in ons land hebben een stekker... en zijn volledig elektrisch. Ruim 300.000 zijn het er volgens de Volkskrant. Dat is het dubbele aantal van een jaar geleden. Het werd al gefluisterd. Nu is het officieel de blauwe vinkjes die aangeven... dat een Twitter-account echt van bijvoorbeeld een beroemdheid is... gaan geld kosten. En iedereen kan zo'n blauw vinkje krijgen kost 8 euro per maand. Ik heb nog geen blauw vinkje op Twitter. Oh, heel, ik heb nog niet... Ik dacht, ik wilde er wel één, maar nu kan ik hem dus kopen. Je kan hem kopen, maar de, de hele betrouwbaarheid van het blauw vinkje... wat de essentie was, van, dus of iemand echt is... en het een, oh, ja. de bekendheid is, dat die is nu, is nu te kopen natuurlijk. Dus oh, ja. is ook Als iets, dus iemand eh, mijn naam koopt... En daar een blauw vinkje bij koopt, dan denk je meteen dat het Klaas van de Eerste ja, is. dat is gek. Heeft dat nog meer voordelen? Een... Je kunt bijvoorbeeld een tikfout verbeteren in een tweet. Oh, Als je no. denkt, uh, spelfout, shit, toch een D in plaats van een T. Kun je dat nog even aanpassen? En oh. je kunt langere video's en uh, ook oh, audiofragmenten uploaden. Ja. Hé, hey, je zal het niet geloven, Klaas, maar oh. ik zat gisteren op Twitter. Ik zat gisteren op Twitter. Jij heeft het altijd over Twitter, dat je daar de boel in de gaten houdt. Ik dacht, ik ga toch eens heel even kijken op Twitter. Leuk, hè, daar. Lekker geschild? Ja, ik heb dus nog een account ook. zag ik allemaal berichtjes van jaren geleden. Oh echt Dat het werd in bepaalde discussies en zo. Dat is ook wel leuk om te lezen. Maar ik ging natuurlijk ook even bij Ed eerder kijken. En dan kun je dus heel mooi zien wat jij dan twittert... en waar je in gemensied wordt en zo. En toen viel mij iets op. Ik, ja, ik kwam in één keer in een gesprek. Een gesprek, in terecht, de gesprek waarbij, ik had ja, gisteren even... Ja, klopt er, ik, zie, ik, zie, ik zag staan, in het Engels ook nog... Ja, je komt natuurlijk uit de hoofdstad. Huge thanks to Ed Klaas van der Eerde... for helping me out a little in the subway just now. Ja, in de, de subway... De broodjeszaak, waar was je? Nee, dit was wel een heftig verhaal eigenlijk, als oh. ik heel eerlijk ben. Maar was uh, alleen, de... zij, wil, zij wilde er niet mee, dus je mag niet haar uh, naam, heb je niet gezegd hè? Nee, nee. nee maar ja, ze nee. zet het zelf op Twitter toch, of niet? Nee, precies, hè? nu weet iedereen het ook. Ja, maar het, ja, moet ze nou, nu wil Twitter. ik het ook weten. Ja, nee. Oké, okay, ik, uh, ik ging uh, de stad in, uh, <laughs> ja. uh, gisteren voor een uh, late bierlunch. Nee, hey, dat hoor ik vaker, ja. Een late bierlunch. Late <laughs> dat is ideaal, dan begin je om drie uur, je gaat al wat eten, je drinkt wat biertjes. Dan nou, ja. je een um, uh, uurtje of zes, dan nou, ga je naar huis dronkenhuis. En dan ben je, ben je weer nuchter, nuchter in de ochtendshow. Is ideaal. Oké. ideaal. gingen gisteren doen. Ja. En ik ging om een uurtje of half drie, drie uur uh, de metro in, in Noord. En dan, uh, en dan nou ja, er zaten vier jongens. Die, die, die, die hadden zo acht plaatsen bezet. En ze hadden allemaal zwarte kleding en een beetje hoodies, een beetje stoer aan het doen, jonge gasten, 16, 17, 15, 16, zoiets. En je voelde al, ga je niet tussen zitten, dus ik ging daarnaast zitten, maar ik ben helemaal niet bang. Ik kom ook uit Noord, dus ik, ja, het klinkt heel stom, maar ik ben eigenlijk nooit bang. Nee. Uh, uh, uh, en dat is het, het probleem nu ook bij dit verhaal. Uh, en er ging een meisje, die ging wel daar tussen zitten. En die jongen had, had zijn, zijn voet zo op de, op de bank zitten. En dus zij ging zo, ze duwde zijn voet zo weg... Hij ging daar zitten en hij oh. zei, ze, wat, wat, wat? Nee, ik kan het ja, niet goed. Wat, maar wat een lef van de meisje Ja, dus en hij zoals begon Zoals jij echt... dacht van, ik ga daar even na zitten, zeg maar. Ja, ja dus hij ging zitten en hij zei, weg, ga hier, zitten, hier raak me aan, ga weg, ga weg. dit zij zei, raak je aan, jij zit met je voet op de stoel, ik mag hier gewoon zitten, ik ga in je stoep. En toen begon hij haar meteen te schoppen. Nee joh. En ze boem, schopte. En die andere vier jongens, ga weg, flikker op, ga weg jij, ga weg hier. Dit is onze plek. En dus toen riep zij, kan iemand mij helpen? En toen keek ik zo om me heen en de meter was helemaal vol. Ja, en ik ben altijd iemand, ja. Dan ga ik helpen. Ja. Dus ik ging naar die jongens toe. Oh, dit is mijn halte. Je moet eruit. Ja, en ik ging naar die jongens toe. Natuurlijk. Wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Met z'n vieren tegen één vrouw. Wat een helden zijn jullie. Ja, wat? Ja, ze zit ons uit te schulden. Ze wil je gewoon zitten, mag je toch zitten? Nou, misschien gewoon door. Tot ik op een gegeven moment een van die jongens kom. Eén jongen zegt, hé, Maar wacht even, ik ken jou toch? En hij kijkt mij zo aan. Hij, ken je ook? Hij kent me natuurlijk van. TV of werd ik veel vrienden of zo. Ja, maar hij dacht ook, kut, ik ken hem echt. Hij ja, wist ja, even ja, ja, niet ja, ja, de context. Hij wist, hij wist niet te plaatsen. En dat was een soort, dat, dat brak het een beetje open. Dus het was even van, hè, huh? hè. Huh? Ja. En, en toen kwam een andere jongen, vroeg ik er ook nog bij. Die kwam ook nog helpen, dus we waren, met, wij waren het tweeën. Maar ze waren echt heel agressief. En uh, ze begonnen ook nog, nog weer te duwen te trekken. Ik, nou, ik zeg, nou, kom op jongens, gaan we even wat en toen op een gegeven moment had één jongen... ja, je moet niet een superheld uithangen uh, hier tegen mij. Hoe ja. gingen ze zich naar mij keren. Ja, dan kreeg je dat natuurlijk. En, ja, is e altijd en toen ja. uiteindelijk stapten ze uit. Uh, uh, spuugend, weet je, dat is dan het ding, uh, spugen. En uh, waren ze weg. En toen stortte dat meisje helemaal in elkaar... Want die begon heel hard te huilen. In de eentje, in die, uh, oh, die ik naast haar gaan zitten, heb ja. ik een uh, arm om erheen geslagen. Ja. En, uh, Mooi. Dus ik kreeg een soort held van mezelf. Dat is wel een beetje. Nee, nou, maar het is wel. Kijk wat het begin. Want het is natuurlijk niet goed te praten. Dat, dat uh, allereerst gezegd. Ja. Maar dat zij daar zo tussenin gaat zitten vind ik opvallend. Ik ga hier even, aan de kant, ik ga hier zitten. dat is heel erg goed van haar. En aan de andere kant, ik heb een thuis discussie ook gehad... tegen mijn dochters en mijn vrouw. Ik zeg: willen jullie dat alsjeblieft niet? Nee, maar dat vraag ik, dat denk ik dan ook. Maar dat is ook weer ergens aan de andere kant. Dat zijn jongens die hebben geen opleiding, geen baan. Dat zijn de losers van de maatschappij. Laat ze hun maar even winnen dan op dat moment in die metro. Ga ergens anders zitten. Ja, maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk wel... als je ze dat allemaal laat winnen... dan nemen ze nog meer ruimte nog meer ruimte. Dat is ook het. Ik ga ook niet dan. tegen, maar als meisje alleen... Ja, misschien is het heel seksistisch, maar als, als meisje alleen... Je bent zo kwetsbaar. Ja, maar waarom dan? doet zij dat inderdaad? Want Omdat is zij, het ook aan te, aan, zij zoekt het ook op heel erg. Nee, ze zei, ja, ze zei ook van, ja, ik laat me dit niet. Ik, la, ik wil hier gewoon zitten. Ik wil hier blijven. Maar was er nog meer ruimte? Want jij kon ook ergens anders zitten. Ja, tuurlijk. Ze had door kunnen lopen. En ergens kunnen, anders kunnen gaan zitten. Je voelde dat die vier jongens ja. hierop uit waren. En uh, ja, 15, 16, 17 jaar, denk ik. En uh, het enige was, was wel, toen ik weer terugging met de meter... dacht ik, ja, ik zal toch niet zien dat die jongens er nu met z'n vieren mij... Uh, toch uh, oh, een hè? beetje bang. Jij zei dat je niet bang was. Met de... Als je dan in, in je eentje terug had, dan denk ik, ja. Dat is ja. Op, dat, op dat moment, op die momenten ben ik dus niet bang. Nee. Pas later, want ik, ik had ook daarna een soort zweetaanval. Ja, dat, dat snap ik van, ik. Ja, Jeetje, ja. wat ja. heb ik eigenlijk gedaan? Weet ja. je dat? Ja. ja, Bas die zegt nog, ja, als je erop afgaat, misschien anders meteen gewoon 1 en 2 laten bellen. of zo, Dat je, je hulpdiensten erbij haalt. Hè? Dat, je, dat je het zo oplost. Dat kan ja, ze ook ook. heeft wel aangifte gedaan. Dat, ja, dat is heel goed. Ja. In ieder geval aangifte doen. Nou, wat een uh, verhaal joh. Ik ga nog een keer op Twitter, denk ik. Ja, ja, ja. ja nee, maar zij heeft het zelf... Ik, ik zou het zelf nooit ook erop zetten. Maar nee, nee nou, ze dus bedankt gehoord. je in ieder geval, ja, inderdaad. Me, nou, dan weet ja. je, als je in de metro zit of de tram zit... en Klaas zit achter je, je bent veilig. Ja. <laughs> jouw hits, hoor je op 538. Lost Frequencies and James Arthur. So Glass Animals. I think about it too. Dean Lewis. Jouw hits, jouw 538.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 gonna steal some time and start again you'll always be my closest friend and someday you're gonna make it out just hold the light just hold the light high high so how do i say Goodbye. Even hey, Tiesto. I'm Ava Max Jouw hits. Jouw vijf, drie, oh, you know. oh, oh, oh. so, oh, oh. oh, Don't with no chaser so with no trouble Heeft de eerste Code is Cash. Iedere ochtend, kwart voor acht, spelen wij Code is Cash. Jouw kans op 10.000 euro. Vandaag spelen wij met Dylan. Dylan, goedemorgen. Goedemorgen. Wij hebben de afgelopen dagen natuurlijk Code is Cash gespeeld. Het ging van nul, het ging van twee. Het ging aan de andere kant een beetje eigenlijk op, maar... het belangrijkste is eigenlijk bij dit spel, bij dit programma onderdeel... dat je gewoon ochtends om kwart voor acht luistert. Uh, heb je dat gedaan de afgelopen dagen? Uh, ja, normaal altijd, als ik eigenlijk onder de douche sta... dan heb ik de radio aanstaan oh. en dan luister ik altijd even mee uh, met de codes. Dus vandaar, ik denk, ik ga het maar een keer proberen. Wat leuk zeg. En uh, heb je er iets uit op kunnen maken de afgelopen dagen? Uh, met deze code eigenlijk niet. Nee, nee nog, <laughs> nog maar twee keer, dus ik kan bijna niet mee. Ja, dat is ook lastig inderdaad. Uh. Uh, we gaan gewoon snel spelen. Code is cashier. Wat zijn de vijf cijfers volgens jou, Dylan, die 10.000 euro waard zijn? Uh, 3-2-6-0-5. 3-2-6. 6 0 5. Is dat de code? Gaan we van 2 naar 3? Of toch naar 1 zoals de Klaasbol zegt. 1: 1. Helaas? Ja, ik zeg hey. Omhoog, Omdat het eindelijk zo, de voorspelling van Klaas ja. een keer klopt. Die, die Klaassenbol die, uh, is opeens on uh, yeah. fire. 3, 2, 6, 0, 5, daarvan is er eentje goed. Staat dus op de juiste plek. Wil je keer meespelen? 538.nl, 6 ochtend, betekent jouw kans op 10.000 euro. Yeah. You know, you know what? I like the play. No dikke no down. Play on, play on.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 Love. Baby got him open all over town Strictly you don't play around Cover much grounds Got game by the town Getting paid is a forte Each and every day true player way I can't get her out of my mind Wow I think about the girl all the time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 I like the way you work it, no diggity. No dig I thought the bag it up. I like the way you work it, no diggity. I thought the bag it up. I like the way you work it, no diggity. I thought the bag it up. She's got class and style, street knowledge by the time, Baby never act wild, very low key on the profile. And feelings is alone. No. Let me tell you how it goes. You're blowing my mind. Maybe in time, baby, I can get you in my rise. I, like yeah. no I, oh. I like the way you work it. No diggity. No I've got to bag it oh, up. Yeah. I yeah. like the way you work it. No diggity, don't bag it. up, bag it up I like the way you work it. Oh, yeah. No diggity. I've got to bag it up. I like the way you work it. No diggity, don't diggity. Dr. Dre op Radio 538 en No Diggity. Komt nog een appje binnen via de app van 538. Hé Wiet zei Klaas, ben je naar karklas gegaan met je glazen bol, Klaas? Ja, dat zal het geval geweest zijn. Ja, daarom doet hij het weer. In de noorden nog buien, verder droog, flink wat zon. 15 graden, de 538-ochtend. Met nu Ilse de Lange. En Steve, Anywhere With You hoor je op Radio 538. Nog een leuk berichtje van Nicola Vrienden van 538. Goedemorgen Wietz en Klaas. Willen jullie mijn vrouw even een fijne dag wensen? Ze zijn al non-stop aan het werk sinds gisteravond... en ze moeten nog een paar uur. Haar naam is Lin. Lin, je bent een topper. Hierbij genoemd eventjes. En er is een kans dat je binnenkort een bekende kop tegenkomt... als conducteur op de trein. Hoe dat zit, hoor je zo bij Mart in het nieuws. Wil jij als ondernemer altijd door? Reken dan op Fort Pro. Met de pro van productiviteit.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 Wat het precies kost, verschilt per financiering. Maar de lasten zijn altijd op dezelfde manier opgebouwd. Rente en de provisie, plus het afbetalen van de financiering zelf. Daar moet je altijd rekening mee houden. ABN AMRO denkt graag mee over de uitdagingen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl slash kennis van zaken.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 Kunststofkozijnen nu 11% in prijs verlaagd? Toeleveringonline.nl. Zo strakke actie van Trekpleister. Nu alle Nivea Bodyverzorging 2 plus 2 gratis. Dat is pas prettig besparen. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Ik ga lekker naar buiten met Scapino. Van wandelschoenen tot warme jassen. Nu tot 20% korting op heel veel auto-artikelen. Neem die stap. Scapino.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 Kijk, Welkoop kaas, drie potten voor 5 euro en you new you behondenvoeding nu met 25% korting. Per gevoordeel dus. Gewoon bij Welkoop en op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Nu bij Dirk, wees zelf les of kuip, alle varianten voor maar 2,99. We begrijpen dat je geldzaken je steeds meer bezighouden. Meer inzicht kan je helpen betere keuzes te maken.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 Mijn binnenklus aanpakken? Ik kan het. Gamma. Een hele goede morgen. Het is precies 8 uur tijd voor het 538 Nieuws... en dat krijg je van Mart Gol. Goedemorgen. Weer geblunder bij het RIVM. Voor de tweede keer dit jaar is een rekenfout gemaakt... waardoor de lijst met grootste ammoniakuitstoters niet klopt. Hierdoor zijn verschillende boerenbedrijven ten onrechte op de lijst gezet... net als een paar maanden geleden. Die lijst gebruikt de overheid onder meer voor het stikstofbeleid... De nieuwe directeur van NS, dat is oud minister Kolmees... wil zelf ook op de trein gaan werken. Hij gaat de opleiding tot conducteur volgen, zei hij in de talkshow Opeen. Ik wil ook gewoon in de operatie. Ik wil ook gewoon zien wat de mensen van de NS dagelijks meemaken... waar ze tegenaan lopen, ook om daarvan te leren. NS besloot deze week al om kantoormedewerkers als conducteur in te zetten... om zo het tekort aan personeel op te lossen. En we blijven op het spoor. Bijna de hele Tweede Kamer is tegen meer concurrentie op het spoor. Brussel vindt dat de NS veel te groot is, maar politici hier zijn bang dat trajecten straks niet meer op elkaar aansluiten. Er rijden steeds meer volledig elektrische auto's rond in ons land. Volgens de Volkskrant zijn het er 300.000 nu en dat is dubbel zoveel als een jaar geleden. De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea loopt verder op. Noord-Korea heeft tien raketten afgevuurd waardoor in Zuid-Korea het luchtalarm klonk. Zuid-Korea heeft teruggeschoten. Het is opnieuw onrustig tussen de landen... na militaire oefeningen en andere provocaties. En een man in China, die tientallen miljoenen won... heeft de prijs opgehaald in een mascottepak. Hij wil anoniem blijven, vooral voor zijn vrouw en kind. Die weten namelijk niet dat hij nu multimiljonair is. Hij is bang dat ze lui worden van dit mega bedrag. jacht weer. De buien trekken naar het noorden weg. Verder veel zon, minder wind en 15 graden. Meer op weer.nl a verkeer, op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Empel, 25 minuten. Auto met pech, volgens voor problemen op de A4 richting Rotterdam, tussen Rijswijk en Schipluiden, 10 minuten vertraging daar. A27 richting Gorken tussen Hank en Werkendam 20 minuten. A28 richting Amersfoort tussen Strandhorst en Nijkerk, 20 minuten vertraging. A58 richting Eindhoven tussen de Waars en de brug over het Wilhelmina-kanaal, een half uur vertraging. En op de A59 richting Zonshil tussen Den Bosch en Vlijmen, daar 25 minuten. En dat komt door een auto met pech over 1 minuut hiermee.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 Een ene goedemorgen, de 538-ochtend, waar jij je rekening kan achterlaten... voor hier met je rekening, via 538.nl 6 ochtend. Wordt hij wellicht om kwart voor 9 betaald. Gaal 538, be be be Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Quick Road. You did your hair up like you were famous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 Heart. It left the rest in peace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 een in de Stars Radio 538. Het is zeven uh, minuten over acht op uh, woensdagochtend. De 538-ochtend. Wietse en Klaas hier. Wat vinden jullie van mijn nieuwe kapsel? Nou, ik, ik heel... Ik, heel conservatief geknipt. Heel conservatief geknipt? Ja, ze was een stukje eraf. Prima. GELACH. <grijg> ze was anderhalf uur bezig. Nee. Anderhalf uur. We zijn nee. gisteren naar de kapper geweest. En dat moest, dat moest alweer een tijdje gebeuren, want mij was de laatste keer. En ze wist me te vertellen dat je, je haar een centimeter per maand ongeveer groeit. Oh? Dus er was een flink stukje aangekomen. Maar anderhalf, anderhalf. uur? Anderhalf? Ja, ik ging echt om, om een kwart over vier in die stoel zitten. Maar is, is het echt zo'n kapper met een. Een, een, een, een, een, een, een, een biertje, een, een <laughs> whisky, een chagaantje? Nee, nee, dat hebben we dus vol niet. Het is gewoon de oh, kapper schoon de gewoon de kapperwijzer. Toch van bij je thuis waarschijnlijk. Nee, dat doe dat, oh, dat je wel naar de kapper toe. Het enige wat ik me wel altijd afvraag bij de kapper is dan zit je daar... en dan de anderhalf uur bezig bent. en dan doet ze het helemaal mooi. Hè? En dan heeft ze ook haarproducten die ze erin doet. Ja. En dan denk je, nou het zit helemaal goed. Ja, maar Eigenlijk goed. moet je thuis meteen weer douchen, want anders zit je helemaal onder de haren. Oh, het begint meteen op de fiets hey, al met nek te kriebelen. laat je het eerst even uitspoelen. Ja, dat doe ik ja. ook bij mijn kapper. Ja, dan hebben uitspoelen. we eerst wassen, conditioner, knippen. Aan het einde? Dan even uitwassen. Op, uitveilen. En dan in model brengen. Ja. Oh, daarna wassen. Dat. Ja. dat doen ze bij mij niet. Ik krijg aan het begin een wasbeurtje. Ja, dat is, dat, dat, is <laughs> dat is toch het verschil. Ja. Ja, zij vertelt ook, en dat vind ik heel interessant... dat zij bezig is met een nieuwe knop op haar site... waarbij je kan aangeven dat je niet wil lullen. Ja. Dat die vind heb... ik toch interessant? Ja, die hebben wij ook bij onze kapper. En die kun je online stille, aangeven. Een stille stoel heet dat. En dan wordt er niet met je gepraat. Nou ja... Hoofdmassage die ook? Nee. nee oh, vraag is ook hoofdmassage. Nee. Soms doe ik het wel, soms doe ik het niet. Maar is er dan één stoel met een andere kleur bij jou of zo? Dat, die, dat is de stille dan? Nee, dat dan. niet. Maar dat je de stille stoel op dan klik je dat aan. Maar dan kun je weet... toch gewoon zeggen als je daar zit. vind nee, vinden dat... sommige mensen heel lastig om te zeggen. Hé, hoe als het zegt, hey, was je vakantie zegt? Nou, ik heb liever niet dat je praat. Dan wordt het meteen een spanning. Maar als je van tevoren het al even aangeeft. Ja, je dacht, maar je kan ook zeggen, nou ik heb een prima vakantie gehad. Maar ik ben een beetje moe. Ik wil gewoon heel even een beetje rustig. Dus, uh, ik ben niet echt toe aan een gesprek. Nou, zou ik jou meteen een lul vinden als ik. Uh, ja? <laughs> Terwijl als je de knop aangeeft... Dan denk ik, oh prima, die is waarschijnlijk moe en die heeft hard gewerkt. Ja. <laughs> <laughs> Dit is een hele stoel. Ik vind het toch zo iets interessants. Vind je het ook conservatief, Bart, mijn kapsel? Ik vind je ja. er sexy uitzien van. Ja, jij houdt nee. van conservatieve jongens, wil nee. ja. <laughs> Goed, een kind krijgen in het buitenland, dat klinkt leuk. Maar is het dat ook? Zeker als de cultuur in het land heel anders is. Kan dat natuurlijk best een uitdaging zijn. Merel Westerik heeft er een programma over gemaakt. Dat vanavond te zien is op Net 5. Je hebt al een stukje gezien ook, Klaas? Een stukje, helemaal. Beetje ongemak of juist... Uh... Ja, ik vond het fantastisch. Want ik, ik hou van dit soort programma's. Alleen... Degene die zij interviewt, waar het hele programma. Ja. Nou, daar heb ik wel wat vragen over. We nou, hebben Merel straks aan de telefoon, dus die vragen kun je allemaal stellen. En die gaat de ook waarschijnlijk ook gewoon uh, beantwoorden. Het is een 35.08 ochtend en we zeggen een hele goede morgen.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 fight Even te doen natuurlijk, maar het is was, want het was gisteren, ja. En was een een jarig hoera, Dat kan je wel horen. horen radio. Dat was Merel Westrik. Ja, klopt 28. Wat een leuk Met, 28. Met fiets en Alweer 28, hè? Het is toch bijzonder? Echt heerlijk. Ja, geweldig. Hey Merel, heb je een leuke dag gehad op je verjaardag? Ja, ik heb, uh, ik heb vooral gewerkt de hele dag. Maar ik, heb echt, uh, ik werd om zes uur ochtends door die kleintjes wakker gemaakt met rolfluitjes en koffie op bed. Oh, dus uh, ik zat leuk. er goed in op mijn verjaardag. Wat wil ja. ik eerlijk zeggen. Ik zag dat jij afgelopen maandag nog bij uh, koffietijd zat. Wat, ja, wat heb jij daar gedaan? Dat ja, wat heb jij, ja, wat heb jij gedaan? <laughs> ja, <laughs> erg hè. Dus, ja, het was er dus zo niet toevallig dat ze dachten, klaar ermee ook. Ja. <laughs> als, als, als dit het gaat worden. Als... Maar, maar had je, ja. waar wist jij het toen je daar was dan? Nee, helemaal niet. Nee, Ik had nee. helemaal niks door. Geen nee. idee. Ik denk echt dat we het pas gisteren door hebben gekregen. Ja, dat ja. zal wel inderdaad, ja. Ja. Ja. Ja, want, ja. Koffietijd is een fenomeen, toch? Of niet? Ook voor jou. Ja, voor, we hebben het vanochtend ook over gehad. Dit is natuurlijk gewoon een soort bijna stukje Nederlandse cultuur, toch, Merel? Ja, die tune, koffie, koffietijd. Ja, iedereen, iedereen kent het volgens mij. Maar, maar ja, iedereen kent het. En soms heb je van die dingen. Dat was op een gegeven moment ook met de HEMA. Iedereen kent het. En dan gaan we op een gegeven moment heel weinig mensen nog naar binnen of naar kijken. Ja, ja. Die, ja. ja dat is lastig. Als ze jou zouden strikken, andere zender misschien, we toch weer een ochtendprogramma soort van koffietijd, zou je het willen presenteren? Ik vind het wel vroeg hoor. <laughs> je je koffietijd. Vroeg, hoor. Tien uur begint dat. Ja. Maar je moet er natuurlijk wel heel vroeg zijn, dat moeten we ook niet vergeten. Oh, ja, natuurlijk ja, We gaan het over een ander televisieprogramma hebben. Naar schatting wonen er op dit moment zo'n uh, 1 miljoen Nederlanders in het buitenland. Zo. Daarvan krijgen er in ieder geval zes uh, een kindje samen met een buitenlandse grote liefde. President Merel Westrik bezocht de India, de VS, uh, Nicaragua, Australië, Kenia, Ecuador. Om te kijken of dat echt zo romantisch is als het klinkt. Ja, Merel, is dat het? Kun je een conclusie geven? Ja, nou eigenlijk denk ik nee. Dat is niet zo romantisch als het klinkt. Want je bent toch gewoon uh, ver weg van familie en vrienden. Uh, op het moment dat je een van de grootste gebeurtenissen van je leven meemaakt... namelijk een baby krijgt. Ja, dat is een aardverschuiving, Dat weten jullie. Het ja. leeft wordt nooit meer hetzelfde. Uh, ja, en dan ben je toch echt uh, overgeleverd echt aan je liefde daar. Maar ook aan de ziekenhuiszorg daar, die heel vaak toch niet zo goed is. Um, en uh, ook aan je schoonfamilie, waar je het ook maar mee uh, moet doen dan even. Ja. Ja, ik, heb, ik heb gisteren dan de eerste aflevering al gezien. Hè. We kregen al een linkje om dat even te kijken. Ik heb ervan gesmuld, moet ik zeggen, van het begin <laughs> tot het eind. Ik hou van dit soort programma's. Maar ik had ook heel erg medelijden met die vrouw waar jij was. Volgens mij jij ook, want ik zag ook wel wat tranen en emoties bij dat jou. Dat was in Ecuador, was dat? In Ecuador. Dat was ja. in Ecuador, ja. Ja, dat was in Ecuador met Eke. En Eke, die um, bouwt een huis, die heeft toch geen elektriciteit... vlak voordat ze moet bevallen. En ja. de babykamer is echt nog een oh. cementbak met een kruiwagen erin. Ja, en wat ik heel zielig vond, en dat, dat is heel zielig... uiteindelijk komt haar familie dan over, haar vader en haar zus... Ja, en dan gebeurt er echt iets wel. Ja, maar je hoopt dat je sowieso natuurlijk nooit hoeft mee te maken. als je net een beetje krijgt naar haar vader overlijdt. Och, wow. in Ecuador, dan, ja. Zo. Ja, in Ecuador. En dan, ja, dan is het natuurlijk echt. dan moet zij daar alles gaan regelen. En uh, de dag eigenlijk voordat uh, haar vader gecremeerd wordt. Uh, ja, ligt zij in het ziekenhuis te bevallen. Oh. En dat is natuurlijk echt een absolute nachtmerrie. Um, ben je daar allemaal bij dus, geweest ook, of niet? Bij, de, bij dit, uh, dit verhaal? Ja, keer ben ik voor de bevalling heen geweest en uh, toen ze bevallen was ben ja. ik teruggegaan. Dat ja. het zo'n zo heftig verhaal is. Um, en bij heel veel meiden ben ik uh, vooraf geweest. En soms, uh, soms al nadat ze bevallen waren. Maar wat? in Nicaragua wordt bijvoorbeeld een verkeerde bloedgroep vastgesteld... op een gegeven moment bij een van de een van vrouwen. Ja, dat is natuurlijk ook levensgevaarlijk als er dan iets misgaat ja, ja. In het ziekenhuis, zie je Wat, wat ik zo'n beeld dan had... Ik heb hem niet van Ecuador dan uh, gekeken. Dat, dat, dat zo'n uh, jongen... Die, uh, ja, waarschijnlijk zijn ze wel verliefd op, op elkaar geweest. Maar um, dat de verhoudingen niet helemaal kloppen. Op een gegeven moment is er nog een fragment. Dan, dan, dan zegt zij, of dan vraag jij van uh, hoe zit het dan met die verbouwing. En dan betaalt zij hem. Ja, we even, even luisteren hoor, dat is dit dat inderdaad is inderdaad in Ecuador. Hey. Hij werkt dus voor mij eigenlijk op het moment met het huis. Oh ja, jij betaalt hem? Ja, ik betaal hem. Ja. Om te bouwen. Ja. En wat vindt hij van jou als baas? <lacht> nou ja, ik hoop, uh, hoop oké. Okay. Ik vraag hem er niet naar, Maar <lacht> hij werkt nog steeds voor me, dus uh, ja... Ja, dat ja. is wel apart, ja. Wat, wat, wat vond je, ja. wat vond je ervan? Laat ik het zo zeggen. Um, ja, nou, aan de andere kant dacht ik... Uh, misschien is dat juist wel slim, want dat klinkt een beetje gek... maar aan de andere kant, het is ook haar huis. Dus als zij daar weg wil, uh, dan, kan ze, dan is dat huis wel helemaal van haar. Ah, ja. Dus dan je ja. ja. Betaald, en dan kan ze ook wel weer weg. Snap je wat je... Ja. ik... Ik ja, snap het. Dat is slimmer dan wat ik denk. Je oh, misschien dat is wel, wel slimmer dan ik dacht. Hey, dan en maar ja, je bent zelf natuurlijk moeder, Merel, maar heb je niet ook af en toe de neiging gehad... om zo'n zo vrouw gewoon weer mee naar huis te nemen? Dat je denkt, kom nou lekker mee naar Nederland, joh, dan ga ik voor je zorgen... maak een kopje thee voor je, dan komt het allemaal goed. Ja, nou ja, ja, ik heb dat op een gegeven moment uh, uh, in Nicaragua wel gedacht. Omdat het land was op een gegeven moment ook in het nieuws dat de diplomatieke banden ja, met ja. Nicaragua verbroken werden. En journalisten waren daar niet meer welkom. Onze filmspullen zijn daar ook in beslag genomen Zo. toen we aankwamen. En onze cameraman mocht het land niet in. En toen dacht ik wel, uh, ja, dit is een heel uh, onvrij land. Uh, en, en dat voelde dan ook een beetje onveilig. Dus ik echt dacht, oh, kom mee terug ja nee dat is spannend en, en baby ja. en, en, en ben jij er wel rijker op geworden want ik zag ook dat jij in die aflevering allerlei spullen ging kopen uh... <lacht> <lacht> ja ik dacht wel het enige wat ik kon doen was af en toe uh, draagzakken kopen uh, ik heb allemaal oude babykleertjes van mijn baby die nog goed waren meegenomen oh. ja Kind heb je dat ze eieren hadden, want die meiden die zitten daar allemaal op hun spaargeld. Ja. En, en werken is vaak ook lastig. En zeker als je een baby hebt. Want ze moeten allemaal borstvoeding geven. Want ja, uh, voedingmelk, poedermelk is niet vaak in de winkels verkrijgbaar. Nee. Uh, dus daar kan je niet van afhankelijk zijn. Dus dan dacht ik, nou, uh, Hoop, ik, ik koop van alles voor ze. En dan laat ik ze in ieder geval een beetje beter achter. Dan ja. achter. Nou, als je uh, dit op uh, televisie uh, uh, uh, wil zien uh, vanavond, dus uh, half tien op net vijf. Grenzeloos verliefd, een baby in het buitenland. Ja, dan is het, het negen, half, half negen? Oh, ja, ik heb je half tien. Nou, half half dan negen. we gaan om half negen alvast zitten. En mocht het dan half tien zijn, dan wachten we even. Maar dan gaan we om half negen zitten. Goed dat je ons even corrigeert. Hé, hey, Merel, dit is je laatste programma voor net vijf. Je stopt natuurlijk. Je contract uh, wordt niet verlengd. Ja. Uh, wat ja, ga je ja. nu doen? Ja, uh, van alles. Ik ben met van al echt met van alles bezig. Echt met met uh, ik heb het hartstikke druk eigenlijk. Ik ben met een natuurfilm bezig. Ik ben met een heel kernproject bezig. Natuurfilm? Ben met, uh, ja, ja, overigens. Wat moet ik stoffilm? me daarbij voorstellen? Ja, dat klinkt minder spannend dan ah, dat jij heb het pijn. maakt al vroeg ochtend, <laughs> Nee, echt over dieren. Oh, echt goed. Oh. Ja, nee, nee, nee okay. Toch goed om even te checken. Toch goed. In, ieder, in ieder geval niet als presentatrice van een eventueel nieuwe koffietijd, want dat zal te vroeg zijn. Ja. Over even de tijdste gesproken. We hebben het hier nog snel even gecheckt. Het is toch half tien. Oh, dat is keurig eigenlijk, half tien. Oh. Ja, ja, Maar we gaan om half negen al vastzitten. Dankjewel, Merel Westrik. Dankjewel. Doeg, jongens. is het Doeg, jongen. is Another Een overpass graffiti bij Radio 538. Die heb appje binnenkomen van Asjewin. Ik ga wel kijken vanavond. Die zegt: uh, Goedemorgen, Wietse Klaas. Wat een rouwdag vandaag. Vanavond. vanavond ben ik te zien op uh, Langlevende Liefde op televisie. Wat een KUT-avontuur was dat, zeg. Oh, dat wil ik ook wel even zien. Maar is dat, is dat dan ook om half tien? Want dan uh, kan ik niet kijken. Nee, nee dat weer is Is yes. wel eerder. Oh, sorry, ja, dan, dan kan ik het nee. wel. Dat is wel leuk dat luistervriend Asjewin in Lang Leven de Liefde zit. Dat is toch een fantastisch programma, is dat ook, joh. Geweldig. Dat gaan we zeker even kijken, Asjewin, vanavond. Je hebt nu reclame voor jezelf gemaakt. <laughs> uh, straks het nieuws met uh, Mart, wat zit erin? Wil je een beetje lekker slapen en dus ook weer lekker wakker worden? Dan heb ik zo de tip voor je. De koesteroester is nogal een weekdier.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 De Chainsmokers, live 9 november in de Ziggo Dome. You know. Scoor nu tickets via mojo.nl slash Chainsmokers. Koop nu de nieuwe Vogue op ga naar Vogue.nl en lees alles over de Voices of Change. Zo, so, het salaris is binnen. Kunnen we weer één keertje tanken? Dus hoe lekker zou het zijn als je daar een maand lang niet voor hoeft te betalen?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 538 weer van weer.nl. De buitrekker via het noordoosten van het land. Het land uit uh, verder droog, flink wat zon en 15 graden. 538 verkeervertraging op de A1 richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld een kwartier. Op de A2 richting Utrecht, tussen Vechel en Zaltbommel een half uur vertraging. A9 richting Amsterdam tussen de Wijkentunnel en Haarlem Zuid, 20 minuten. De A27 richting Breda, tussen Noorderloos en de Merwedebrug, een drie kwartier vertraging, 8 kilometer file. Het is ook druk op de A28 richting Zwolle, tussen Langkorst en Omme een half uur. Op de A59 richting Zonshil tussen Hindham en de ring Dembos-West, daar 40 minuten. En op de A73 richting Maasbracht tussen Horst-Noord en Grubbevorst. Een ongeluk zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. Snelheidcontrollers langs de A2 richting Weert, 202.9. En langs de A4 richting berg op Zoom. Op je snelle letterberg, de meterpaal 235.8. Het is 4 minuten over half negen alweer. Tijd voor het nieuws en dat krijg je van Bart Gol. Goedemorgen, de politie in Soest maakt zich zorgen over de vermissing van een meisje van 11. Zij is zoek sinds gistermiddag. Ze ging naar hockeytraining, maar kwam daar niet aan. Je. Ja, er is een uh, burgernetmelding ook uh, verstuurd uh, gisteren om haar uh, te vinden... Met, uh, ja, dat ze hockeykleren aan had, een hockeystick bij zich had en met de fiets was. Uh, die melding is gisteravond weer ingetrokken, maar dat meisje is nog steeds niet terecht. Als je kijkt op uh, social media, dan gaan daar ook verhalen rond over... dat het een familiekwestie zou kunnen zijn, maar de politie wil daar niks over zeggen. Er is niks van haar gevonden qua een fiets? Of, of, of ja, volgens uh... het AD is haar fiets bij een zoektocht in een park teruggevonden. Oké. Okay. Uh, maar dat heeft de politie dan nog niet bekendgemaakt, als dat uh, schijnt te kloppen. Dus... Uh, de politie zegt vooral dat ze zich zorgen maken... over de vermissing van dat meisje. Dan dit. Opnieuw staan meerdere boerenbedrijven... op een lijst van grote vervuilers... terwijl ze daar niet op horen te staan. Dat komt door een rekenfout bij het RIVM. De tweede dit jaar. Bij het RIVM balen ze... Die lijst wordt namelijk ook gebruikt als een soort van basis voor het stikstofbeleid. Kan je die lijst gewoon inzien? Is dat vrije inzien? Of is het, moet je daar wel een beetje in de materie zitten, zou ik maar zeggen? Je moet wel goed kunnen rekenen ja, en ontcijferen. Volgens ja, nee, maar. maar ik bedoel dat, dat, dat er een lijst staat. Uh, dat wij eens kunnen kijken god, wie staat dan op die lijst. Dat welke boeren erop staan? Ja, welke boeren erop staan. Lijst ja, je weet in ieder geval ja. dat, dat Schiphol en zo als grote bedrijven. als dat ja, staat daar Die staan hoog op de lijst. Ja. Maar ja. of het de boerenbedrijven jou in de buurt waar die staat, dat, dat weet ik niet. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar ik ben dan benieuwd wie, wie, wie komt dan op die lijst en wie niet. En wie zit een soort 600, zou ik maar zeggen. Weet je dat je dan op, op 600 ja. staat en je denkt... ja, ik wil er net niet op. Weet je, ik hoor een, nieuw, ik hoor een dat... nieuw idee voor een magazine, hoor. Ja, ja, maar ja, ik snap... Je, je, je de bent, u, de bent, uitstoot bent, 200. Ja, de uitstoot... <laughs> ja, het, misschien de, moeten we eerst even wachten tot de lijst echt klopt. Want... Ja. Nee, precies. Ja. Nee, maar ik, ik je zou willen zien... Ja, ik zou die lijst willen zien. Ja. Nou, zoek het op, zou ik zeggen. Dan dit, Stranger Things. Ja, fans van de populaire Netflix-serie opgelet. Het huis waar de Creel family uit die serie woont staat te koop. Wel een dikke portemonnee meenemen. Het moet anderhalf miljoen gaan opbrengen terwijl dat huis voor een paar ton is gekocht. Ik zou het niet echt willen, hoor, dat huis. Ik heb geen idee om welk huis te gaan. Nou, dat zijn Ik helemaal niet... Er komen wel van die, van die, van die geesten zo uit de muur... Zo met die gezichten zo Oeh. door het behang heen. Is dat echt? Ja, nou, waarschijnlijk niet. Oh. Dat is televisie niet. Uh, oh, televisie, gelukkig. En heb je weleens last van maagzuur... en word je er wakker van in de nacht... dan moet je op je linkerzij gaan slapen, zo blijkt het onderzoek. En wat ook helpt is afvallen, stoppen met roken en minder drinken. Maar dus op je linkerzij, niet op je rechterzij. Linker. Oh, oké, okay. ja, ik heb niet geen last van, ik heb van, al van alles last, maar geen maagstuur te vallen. Maar ik, ik slaap altijd op mijn buik. Op je buik? Ja. Nou, dat is vrij bijzonder volgens mij hoor, mensen die op hun buik slapen. Nee hey, hoor. Je slaapt ook op je ja, buik. Ja, maar als een soort bergbeklimmer. Dus ik heb een arm onder een kussen <tie> ja, en dan heb ik één been opgetrokken. Oh ja. ja, zo helemaal zo omhoog. Ja. Ik zit echt netjes in de foto'shouding hoor, op Ja, En dan heb ik met mijn deken tussen mijn benen. Dan heb ik zo als een soort van, zo met zo'n kussentje, maar ik heb een deken zo tussen mijn benen. Ja, ik weet wat jij wil zeggen. <laughs> ja, nou, die heeft zo'n Ik heb er geen plaats voor. Oh, ja ja ja ja. ja, ja bla, bla, bla, bla. Straks een nieuwe ronde hier met je rekening. <laughs> Jouw hits. 538. Louis Capaldi. To find as you know how to forgive me. Coldplay en BTS. Medusa. Jouw hit. Jouw ja, 538.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 Radio 538. Het is bijna kwart voor negen en dat betekent natuurlijk tijd voor... Hier met je rekening. Want iedere ochtend om kwart voor negen betalen we een uh, rekening. Heb je er nog eentje liggen, dan mag je hem altijd insturen natuurlijk. 538.nl slash ochtend. Vandaag aan de telefoon Edwin. Goedemorgen Edwin. Goedemorgen Wittje Klaas. Jij bent uh, werkzaam bij uh, Defensie. Ja, dat klopt. En uh, naar je zin daar? Ja, uh, gelukkig wel hè. Ja, gelukkig. Mag je vertellen wat je doet, of niet? Dat is altijd een beetje met dit soort beroepen natuurlijk. Nee, ja, uh, ik ben ondergeleider bij Defensie. Honderbegeleid? Oh, leuk. Ah, dat... dat lijkt me leuk. Ja, dat is het ook. Ja. Ja. En, en, en, ik heb ook wel eens uh, zo'n testje gedaan, dan ook bij Defensie was, dat zo'n hond in je arm gaat bijten. Dat Ik had natuurlijk wel een speciaal pak aan, dus een hond achter je aan komt rennen. Ik, ja. vond, dat, ik vond dat best wel, ondanks dat ik zo'n pak aan had, vond ik dat best wel pijnlijk moet ik zeggen. <laughs> ja, dat kan het ook best wel zijn, ja. Ja, best wel blauwe plekken. Dus, dus heb je wel zo'n hond aan je arm gehad ook, of niet? Ja, uh, wekelijks. Wekelijks? Nee. Hey. Oh, het erg. Edwin blijft heel koeltjes onder. Ja. Ja. Dus gewoon, die gaat ja, gewoon maandag het. naar kantoor en dan heeft hij zijn hond ja, aan zijn Ja, dat was goed. Hey. Cool, dan ja. hey, loop je ergens binnen? Hey, die hond hangt nog aan je mouwen. Oh, oh, ja. Zo gaat het bij Edwin, inderdaad. Ja, je doet ook bijzondere do dingen met die hond. Want uh, uh, met oh. een van die honden ben je naar de Iron Dog Run geweest, begreep ik. Ja, dat klopt. Wat en is de uh, Iron Dog Run? Wat is dat? Ja, dat is een uh, hardloopwedstrijd voor uh, politiepersoneel en voor defensiepersoneel. En dan uh, wordt er een wedstrijd georganiseerd, zeg maar. Maar loopt de hond dan mee? Ja, dat klopt. En dan moet je met de hond uh, moet je ook oefeningen doen. Oh. oh, wat leuk zeg. Dus er allemaal buizen door en weet ik wat over dingen heen klimmen. Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja. En uh, Tokkelen zat erbij. En, uh... Oh, leuk zeg. Je hebt ook van die hele lieve hondjes, toch? Van die, die drugsopsporen bij Schiphol. Van die hele schattige, ja. weet je, poedelachtige <laughs> hondjes. Die dan ergens gaan zitten bij zo'n tas. Die, die winnen ja. natuurlijk nooit. <laughs> nee, maar daar werk ik ook niet mee. Dus het oh, nee, daar werken okay. wij niet mee. Okay. Hey, en uh, hoe, hoe heb je het geschopt? Hè? Ben je ver gekomen of niet? Nee, ja, Ik weet niet hoeveel ik ben geworden, maar uh, ik heb me wel uh, goed gedaan. Ik ben uh, een minuutje of tien achter de winnaar gekomen. Oh, nou lekker inderdaad, een minuutje of tien. Maar toen begon de ellende, want je, je wilde ergens gaan slapen met die hond in een uh, nabijgelegen uh, bed en breakfastje, toch? Ja, dat klopt. Vertel eens even, maar, hoe ging dat? Nou ja, ik uh, kwam daar aan om uh, zes uur s'avonds... en uh, die vrouw zei dat, uh, ik niet, dat de hond niet op het trein mocht slapen, en dat uh, in het ja. voertuig mocht slapen. Niet in het voet. Dus, uh, ja, want je hebt waarschijnlijk zo'n kar, denk ik of zo. Of, of, of, ja, heb ik heb, uh, die ligt in, uh, gewoon in een uh, afgesloten uh, bal met ventilatie, maar in, uh, gewoon in de kofferbak zeg oh, maar. Ja, ja. In een hok. En dat kan gewoon open blijven staan uh, met ventilatie, alleen dat mocht niet van de mevrouw. En hij mocht, ook, hij mocht ook niet mee naar binnen, de bed and breakfast in? Nee, ja, dat wil je zelf niet. Ja, ja, ja dat snap ik nog wel. Spri springt die hond het bed in en dan... Dat uh... <Jug Thornton> ja, snap ik nog <räks> gotcha wel, wel. Maar niet op het terrein mag slapen, dat vind ik... Lijkt me ook een heel veilig gevoel. Ja, dat je een hond erbij <totsat> hebt inderdaad. Ja, ik zou als vrouw ook vooral bang zijn om dat te zeggen. Want anders krijg je die hond achter je aan. Dus <totsat> je ja, moet een beetje opletten. <tots outward> en wat heb je toen gedaan dan? Ik ben... Uh, ik heb... Uh, die vrouw heeft me uiteindelijk nog geholpen om een andere slaapplek te zoeken. En uh, ja, daar kwamen wel extra kosten bij. Nee, Alleen... Uh, ja ja, dus ik kon om 6 uur s'avonds kon ik nog uh, bij een andere bed en breakfast uh, kon ik aankloppen. Ach geluk, joh, ja. een herberg inderdaad, maar dat je niet met je hond op het ja. terrein mag. Oké, okay. ja. en hoeveel staat er op het bonnetje? 100 euro. 100 euro. We hebben goed nieuws voor je. Het winnaat vijfde uur betaalt je rekening. Dikke oh, mooi, bye. Dankjewel. Gefeliciteerd en uh, <laughs> werk ze vandaag weer, hè? Ja, dat komt goed. Heel goed, bedankt. Oh. <middels> Het is weg, Dat is toch erg, hè, het in die imitatie. De slechte tackle. De slechte tackle. De 5 uur ochtend. en Wietse Klaas hier. Alok en Sigala. Ellie Goulding met nieuwe muziek. All by myself. Alles maar om de. Something breaking me was overcome Walking these lonely streets Even in good company I want Doing it, doing it.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 Gets too drunk and calls about a hundred times. So who even calling, baby? Nobody could take my place. When you're looking at those changes, hope to God you see my face. I give and I give and I give and you take, give and you take You're running around and I'm running away, running away from you mm, From you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 Goedemorgen, het is 1 minuut voor 9. Tijd voor het 538 nieuws en dat krijg je van Mart Goel. Goedemorgen, zorgen bij de politie in Soest... over de vermissing van een meisje van 11. Zij kwam gistermiddag niet aan bij de hockeytraining... en is nog altijd spoorloos. Volgens het AD is haar fiets gevonden, maar het meisje zelf is nog zoek. Het RIVM baalt dat er weer een fout zit in de lijst met grote vervuilers. Eerder dit jaar ging het ook al mis met rekenen... waardoor meerdere boerenbedrijven op die lijst kwamen die er niet hoorden... Stikstofminister baalt en wil dat een externe partij het RIVM controleert. Door tekort aan personeel heeft de politie in Amsterdam 1400 zaken laten liggen. Het gaat om diefstallen en gevallen van fraude, maar ook zwaarder mishandelingen. De burgemeester zegt dat er keuzes moeten worden gemaakt. De meeste Oekraïners die naar ons land zijn gekomen hebben hier werk gevonden, schrijft de NOS. Veel werkende Oekraïners blijken trouwens niet per se te zijn gevlucht voor de oorlog zelf maar omdat er door het geweld en de onrust niets meer te verdienen valt. Video's bekijken op Twitter, daar moet je straks misschien voor gaan betalen... schrijft een grote Amerikaanse krant. De nieuwe baas van Twitter, Elon Musk, zei eerder al... dat Twitter te afhankelijk is van reclameinkomsten. Ook kan iedereen een blauw vinkje kopen. En de koning en koningin maken zich op voor de laatste dag... van het staatsbezoek aan Griekenland. Ze wandelen en fietsen vandaag door het Griekse Thessaloniki... Later vandaag kunnen journalisten vragen stellen. Bij het staatsbezoek aan Zweden, een paar weken geleden, waren de koning en koningin nog heel open over hun bedreigde dochter Amalia. Het feitelijagd weer. De buien trekken weg naar het noorden. Verder vandaag zon, minder wind en 15 graden. Meer op weer.nl verkeer verkeervertraging op de A1 richting Apeldoorn... tussen Amersfoort, Noord en Barneveld, 10 minuten. A2 richting Utrecht tussen Vechel en de Empelbrug, 20 minuten vertraging. A2 richting Utrecht tussen Breuken en Maarsen. Ongeluk zorgt daarvoor 10 minuten vertraging. Erg druk op de A27... Richting Breda, tussen Lexmond en de Merwedenbrug... kom je in een vertraging van een uur terecht. 9 kilometer stilstaand verkeer daar. Op de A28 richting Zwolle, tussen Stapporst en Ommen. 25 minuten. En op de A76 richting Geleen, tussen Nut en Geleen een ongeluk. En dat zorgt daarvoor 35 minuten. Omleiding ingesteld, hoogte van Knoop met Kunderberg. Moet je richting Eindhoven, volgen dan Maastricht... doe je over de A79 en dan de A2. Snelheidscontroles langs de A2 richting Weert, 202.9. A7 richting de grens met Duitsland, 205.5. En langs de A10 richting de Zeeburgertunnel... dan wordt je gecontroleerd bij Amsterdam, hectometerpaal 4.1. Over één minuut starten wij met de 90Z9. Beste start van je werkdag. Met als eerste, we trappen ons af met de Benga Boys. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, uh, ja, goed gevulde soep. Zeg maar gerust. Kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Over smaak valt niet te twisten, maar je kunt het wel belonen. Zo zijn onze kaasen regelmatig best in class... tijdens zo'n prestigieus kaasconcours. Ach, wat zegt zo'n prijs nou helemaal. Proef het toch lekker zelf. Echte kaas komt uit de Peemster. Je zal maar stof zijn en je diep in het tapijt compleet veilig wane... omdat je toch niets te duchten hebt. Tot dat opeens...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 Leuk om van je te horen waar je meeluistert met de 90Z9. Zo direct hier is Shania Twain. Ja, naar de Bangal Boys. Boom, boom, boom, boom. Let's go girls. Night in the 90s at nine. 90's. 90s at Nine. Op 9 uur gaan wij van start met de beste muziek uit de 90s. Uh, voor jou onderweg naar je werk. Of op je werk al aangekomen inmiddels natuurlijk. Of je bent aan het afrijden, dat kan ook. Want Jordi stuurt een berichtje uh, Wietz en Klaas, goedemorgen. Mijn vriendin is op dit moment bezig met de auto-examen met 538 aan. Wens haar heel veel succes alsjeblieft. Ze heet Loekie. Nou, uh, succes! Moeten we er een beetje rekening mee houden met welke muziek we nog gaan draaien of niet? Dat ze niet echt uit de bocht vliegt ja, straks. Ja. Bij Happy Hardcore en weet ik veel wat allemaal. Dat kan natuurlijk ook. Nou ja. um, we gaan eens dus even kijken wie we aan de telefoon hebben. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen, Bietje Klaas. Hallo. Goedemorgen. Hoe met Hallo. Hallo, je? Jeroen. Hallo Jeroen. Hoe gaat het met je? Ja, lekker. Lekker. Ben je lekker aan het werk? Ik ben lekker op de bouw aan het werk, dat klopt. En Kijk. wat doe je dan? Ik verwijder krassen uit glas. Oh, dat kan ook. Uit, kun, kun, je, zit je, je, je, je ook in de reclame? Uh, vroeger wel, nou niet meer. Echt, <laughs> nu <laughs> ben ik het voor mezelf. Dat is een grapje toch? Zat je in de reclame? Nee, nee, oh, nee. nee, nee. Ik dacht het bijna even. Maar je kan dus ook als je een ster hebt, als ik een ster in, in, in mijn ruiten heb thuis, dan kan ik die ook gewoon laten repareren in plaats van helemaal te vernieuwen. Ja, dat kan ook, maar wij uh, doen dat niet. Wij verwijderen alleen maar echt krassen uit glas en aanslag van glas. Oh ja. Oh. En hoe doe je dat dan? Een beetje oppoetsen of zo? Hoe werkt het Ja, gewoon een beetje, beetje poetsen, klaar. Oh, een beetje poetsen, Makkelijk. Ja. <laughs> hey Hé, Jeroen, nou, aan ja. wie kunnen we het volgende liedje opdragen? Aan uh, Monique Jansen, dat is mijn vriendin. Ah, wat leuk zeg. Monique Jansen is je vriendin. Yes. Een beetje een toepassend liedje van Monique of niet? Ja, Lenny Kravitz. Ja, gewoon een lekkere stampen. Oh, Oké, okay, nou ja, dat weten we genoeg. je haar ook wel eens op. Oké. Elke avond. Elke <laughs> avond. Oké, okay, we weten genoeg. We gaan door. The 90s okay. en 9, beste muziek uit de 90s. Ik ben zo direct hier entrance. Set you free. Hoi naar Lenny Kravitz. En are ga gonna go my way? Friends, set you free op Radio 538 in de 90s at 9. Beste muziek om je werkdag mee te starten. Volledig in het teken van de 90s. We gaan straks een beetje sentiment ophalen bij Westlife. Flying Without Wings, hoor je dan deze van Madonna. Dit is Vogue op Radio 538. in the deepest friendship, the kind you cherish all your life, and when you know how much that means, you found that special thing, you're flying without way. 90 538 oh. Voor je het weet is het winter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 A lovely place for you and me Net, oud, louder Of jij jong bent of ouder Gebruik je data goed, het is niet te laat oh. Spread love in plaats van online haters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 Goedemorgen, 538 van weer.nl. In het uiterste noorden van het land nog buien. Verder vandaag droog, flink wat zon en het wordt 15 graden. 538 verkeervertraging op de A2 nog, richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 10 minuten. Op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug 10 minuten. En op de A27 richting Breda's, druk. Tussen Noordloos en de Merwedebrug staat een auto met pech die voor een half uur vertraging zorgt. Aantal snelheidscontroles langs de A2 richting Weer 202,9. De A7 richting Groningen 217,8. A10 richting de Zeeburger Tunnel 4,1. A12 richting Zoetermeer 21,3. A17 richting Roosendaal, daar word je gecontroleerd bij 0,8. En langs de A59 richting Breda, daar word je gecontroleerd bij hectometerpaal 95. 1 minuut over half tien, tijd voor het 35 nieuws. En dat krijg je van Martgol. Goedemorgen, waar is een vermist meisje van elf uit Soes? De politie maakt zich grote zorgen. Dat meisje fietste naar hockeytraining gistermiddag, maar is daar nooit aangekomen. De stikstofminister en het RIVM balen dat de lijst met grootste vervuilers niet klopt. Voor de tweede keer dit jaar heeft het RIVM een rekenfout gemaakt. En daardoor staan er opnieuw boerenbedrijven op die lijst die er niet op horen te staan. En er rijden steeds meer volledig elektrische auto's rond in ons land. Het zijn er volgens de Volkskrant nu 300.000. En dat is het dubbele van een jaar geleden. Dan is er ophef op de socials over de WK-reclame van supermarkt Jumbo. Daar kun je sparen voor een oranje Spencer. Dat is een uh, trui zonder mouwen met een veehals. Een Spencer? Ja, ik, ik vroeger echt veel gedragen. Was. Ja, ik uh, ken dat woord ook nog van vroeger. Was ja, mijn moeder, ik heb een leuke Spencer voor je. Ja. Ja. Nou, daar kun je dus voor sparen. En daar is een commercial bij gemaakt. En daar lopen mensen in dat ding, de Polonaise, onder meer over een bouwterrein. Oh. En dat terwijl er in Qatar, waar dat WK is, natuurlijk veel bouwvakkers zijn overleden. bij de bouw van stadions. Dat is toch niet slim bedacht, inderdaad? Door dat reclamebureau ja, Dat is een, of een de beetje heel uh, want het is niet alleen een bouwterrein, toch, hoop ik? Wel? We lopen nee, wordt wordt er wordt op meer locaties rondgelopen. Maar dat je er ook kiest voor een bouwterrein... is in deze natuurlijk een beetje knullig. Misschien? Ja, en vooral Wordt ik gezegd, zie het online. op social media in een soort loepje. Dan gaan ze de, de Jumbo uit en lopen ze meteen de bouwtrein op... en weer terug de Jumbo in. Dat is natuurlijk niet helemaal de echte... Ja, het wel op en als je dat natuurlijk. ziet, ja. dan denk je, oei, oei, oei, dat is niet dom. Uh, dat is niet slim. Nee, dat is niet dom, dat is wel slim. <laughs> ja, okay. Ga ik zit zelf we ook een, wel lekker. Er zit ook nog een heel leuk liedje bij. Wil je een klein stukje van ja. horen? Nou ja, waarom ja, nog ben ik niet horen, Van ja. de toppers, Jumbo-acteur Frank Lammers en rapper Donnie. Ik ga toppie, spes over mijn kopie. Hij matcht van mijn klokkie tot aan mijn sokkie. Die met met de maak je de blits. Leuk voor jezelf en voor je kids. Score met de spits. Tussen de palen. We lopen de bolle neer. We gaan nooit meer slaan. Topie, top, top, ja. Ik ga denk ik voor Mijn Oranje Hart. Van ja? hart Hoogkamer. Dat vind ik toch veel mooier. Ja, Hij ah, ah, is weer meezingetje. ik sta ik aan de kant. heel oh. oh. ja, Ik blijf eeuwig trouw is toch heerlijk is. mag eigenlijk niet in de night want het is pas afgelopen zaterdag. Oh, mag het is uitgekomen. het hartstikke niet. nieuw dit. Even een refreintje, even een refreintje ik van Mart. Dan gaan we Ik weer. kan er me niet, me niet mee zingen. Gast bij Frank in de 50 middag trouwens. Dan gaat hij hem morgenmiddag, dat moet ik zeggen. Morgenmiddag is Martel een gast bij Frank in de, in de vijftige middag. En dan gaat hij dit liedje natuurlijk live doen. Wij moeten snel weer terug naar de 90's. En natuurlijk naar 90 Seconds, want straks spelen we weer 90 Seconds. Uh, wil je meespelen? Even de kwalificatievraag. Wat is het, Mart? Ik heb een update over het meisje uit Soest. Dat wil ik toch eventjes melden. Um, want de politie meldt dat ze zeer waarschijnlijk in het gezelschap van haar vader is. En er wordt ah. nu gekeken wat er moet gebeuren om dat kind op te sporen. Kijk. Oh, kijk. Dus dat uh, ja. lijkt in ieder geval. In, nou, ik weet, ik weet niet of het veilig de is. Familiesfeer maar, is het de familie sfeer, in ieder ja. geval. Ja. Uh, goed, die kwalificatievraag voor 90 Seconds. Er gebeuren nu heel veel dingen. We gaan van een WK -hits weer terug naar het meisje uit Soest naar een kwalificatievraag. Het gaat alle kanten op. In 1994 start RTL met het uitzenden van een nieuwe uh, een formeel praatprogramma waarin gezelligheid, gesprekken en een kop koffie centraal staan. Hmm. <laughs> Wat programma speelprogramma zou dat zijn? Hoe heet dat programma? Uh, als je het antwoord weet, dan mag je het laten weten via, via de app van 538. Dan speel je mee met uh, 90 Seconds. Laat het even weten via de app van 538. <laughs> I get I'm getting you to. En Sketchman 90-90 seconds. Bayon, goedemorgen. Goedemorgen. Koffie. Koffie. Een beetje tijd. Ja. dat maak nou, je me meteen af. Ja. Zo, ja, dat is ook het antwoord op de kwalificatievraag. Want uh, de vraag was 1994. Uh, start RTL met het, uh, een, een uitzending van het nieuwe informeel praatprogramma. Toen nog gepresenteerd ja? door Hans van Willigenburg en Mireille Bekooi. Kijk je het uh, vaak? Nee. Ja, vandaar dat het nu stopt, doe jou. Ja, inderdaad, ja, mensen kijken ja, niet meer, dus ik. daarom stopt het. Je zit midden in de 90 Seconds en dat betekent dat je 90 seconden de tijd krijgt om een vraag te beantwoorden over de 90s. Ben je er een beetje klaar voor, Marjan? Ik hoop het. Oké. Okay. Zullen wij gewoon snel gaan beginnen? Yes. 90 Seconds. Welk instrument bespeelt André Rieu? Een viol. Wat bouwde je in de game Sim City? Maakt de slogan van dit mascara-merk af? Maybe she's born with it. Maybe it's... Maybelline. In 1996 wordt het eerste zoogdier ter wereld gekloond. Wat voor dier is het? Een schaap. Maakt de songtest af. Man, I feel like a... Woman. Hoe heet de presentator van het satirische tv-programma Kopspijkers? Jack Spijkerman. Koningin Beatrix volgt in de jaren negentig een populair, uh, populair dieetmethode. Welke is dat? Eh... Uh... Uit welke serie kunnen we het zinnetje Oh My God, They Killed Kenny? Park. Wie schreef het boek Blauwe Plekken? Pas. Nirvana scoort een hit met Smells Like Teen Spirit. Wat is Teen Spirit? Tiener geest. Met wie had Princess Diana een relatie? Leer. Prince Charles. Welk zinkend schip wordt in 1998 bekroond met elf Oscars? Titanic. In de jaren negentig maakte de vader van Max Verstappen zijn opmars in de Formule 1. Hoe heet hij? Jos Verstappen. Wie presenteerde het programma Pluk de Dag van de Tros? Pas. Welke bekende brug wordt in 1996 geopend in Rotterdam? Pas. Is Madonna haar echte naam of een artiestenaam? Artiestenaam. Van welk drankje was Fido Dido de mascotte? Uh, seven Up. Ja, dat is goed. Dat is helemaal goed. Moi. Je belletje ook nog. Belletje, ja, ik wacht op het belletje. Jij wacht altijd op het belletje. Ik durf pas ja. te praten als belletjes geweest. Ja, ja nou. Ja. Ja. Ja. Nou, ja. nou, ik, uh, ik ja. moet nog even tellen. Maar volgens mij ging dat best aardig. Uh, zeker in het begin ging het allemaal goed tot het uh, boek Blauwe Plekken. Dat was geschreven door Anke de Vries. Uh, okay. Teen Spirit, van Smells Like Teen Spirit, wist ik dus ook niet. Dat is dus deodorant wist dus ik helemaal niet. Oh, nee. nee, ik ook niet. nee, pluk de dag van de Tros. dat is uh, de gepresenteerde Ron Boshart. de broer van Carlo. Uh, de Erasmusbrug die werd in 1996 geopend in Rotterdam en Madonna, dat is echt haar echte naam want ze heet eigenlijk Madonna Louise Veronica Ciccone of Ciccione. Okay. ze heeft er in totaal wat zeg jij? Ik word, ik word hier even... Vraag 7 moet je ook nog mee. Door de jury word ik hier even... Ja, je eventjes... wordt beoordeeld. Oh, ja. inderdaad. Beatrix. Mon ja, klopt inderdaad. Beatrix deed aan Montignac. Montignac. Montagnac. Montagnac. Montagnac. Oh en hoeveel heeft ze er in totaal goed? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Goed! Hoppa! Ja, Kijk, kom maar. dan. Dat is hartstikke leuk. Ook een belletje voor jou. <laughs> een hele mooie prijzen. Een hele mooie prijzen. Die gaan we naar je opsturen. Marjan, bedankt voor het meespelen. Ja, ja, bedankt. 90's at 9, en nu Robbie Williams en Angels. I sit and wait There's an angel Contemplate my faith and Do they know The place is where we go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 When I'm feeling weak and my pain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 woede over WK-reclame. Nieuws Goedemorgen, de nieuwe WK-reclame van Jumbo leidt op social media tot boze reacties. In de spot zie je bouwvakkers in Polonaise lopen. En dat ligt gevoelig, want het toernooi in Qatar is omstreden, Onder andere vanwege de vele doden die zijn gevallen bij de bouw van de stadions. Jumbo moet zich kapot schamen, zegt iemand op Twitter. En ook Amnesty International heeft de supermarktketen op de vingers getikt. De meest vervuilende bedrijven in ons land zijn het minst bereid om iets te doen aan klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek. Het gaat vooral om transport- en chemiebedrijven. Een op de vijf zegt dat het ze niet lukt om nog deze eeuw klimaatneutraal te worden. Ze vinden dat vaak te duur en ook lastig, zegt deze onderzoeker op Radio 1. Denk bijvoorbeeld aan een transportbedrijf. wat van dieselmotoren uh, over moet stappen op elektrisch.